Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met Henk. Hallo. Uh, Peter Beukeman. Heidi, hi. Als het goed is, komt zo meteen ook nog Klaas uh, binnenhuppelen. En uh, mijn naam is uh, Johan Jongepier. Goed. Ja, voordat we gaan beginnen met de goud, zilveren, bitcoins en de staatsgeldmeter wil ik jullie nog even op de hoogte houden van de, de actie die we een maand geleden zijn begonnen. En uh, ja, dat, dat was een actie waarmee je dan in uh, cryptocurrency uh, kon doneren aan uh, Help Manders. Zo heet dat, uh, die crowdfund actie. Deze week zal dan de laatste week zijn. Dan kunt u nog uh, royaal uh, doneren. Tot nu toe is er ongeveer bij elkaar één bitcoin binnengekomen. Maar dat is natuurlijk nog niet genoeg. Uh, Twan die uh, heeft, of in ieder geval het bedrijf uh, dat opgericht is waar dan Twan als adviseur gaat werken, is, uh, heeft 11.000 euro nodig in totaal. Nou ja, met de bitcoin die ongeveer op 3500 staat uh, en de 5000 die al binnengekomen is, is er nog een klein beetje nodig om, uh, ja, om bij die 11.000 te komen. Dus je uh, kunt nu nog doneren. Dan kunt u een uh, gesprek van een uur winnen met uh, Twan. Tenminste als je meer dan 100 euro stort... Uh, ja, laten we gewoon beginnen dan met uh, het vaste ritueel. Uh, de Bitcoin staat ongeveer op uh, 3500, zei ik. Uh, hij is ietsje hoger. 3570, als ik dat goed heb. Oh, 3575 zelfs. Maar hij heeft ietsje hoger gestaan deze week. Hij heeft zelfs bijna tegen de 3800 aangestaan. Volgens mij heeft hij zelfs de 3800 bereikt, hè? Maar het is daarna weer ietsje gedaald. Dat had misschien mogelijk, dat weet ik niet helemaal zeker, te maken met allerlei verwachtingen. Die gekweekt werden door een of andere uh, hooggebied bij uh, Goldman Sachs. Die uh, aankondigden dat er misschien, dat uh, Goldman Sachs misschien uh, kl hun klanten zou kunnen helpen in Bitcoin. Maar dat is later weer uh, tegengesproken. Dat die plannen nog niet helemaal concreet zijn. Nou, toen daalden die weer. Ja, het is wel zo dat de euro is ook wat zwakker geworden. Dus na de Catalaanse ellende. Dus dat betekent dat, ja, dat als dat niet zijn effect heeft op bitcoin, dat er meer euro's in een bitcoin passen. Goed ja, goud. Uh, goud staat op 1277 dollar. Dus is weer iets uh, gezakt uh, onder de 1300. Maar het lijkt nou weer een nieuwe bodem te hebben gezet en weer omhoog te gaan. Uh, olie. Olie 49,97, is bijna 50 dollar per vat. Ja, dat is het, uh, daar schommelt het een beetje omheen de, hele de laatste tijd. En de marijuana-index uh, ja, is ook weer klimmende. Die is, uh, heeft een dalletje gehad van ongeveer 112 punten. En die is nu weer omhoog aan het klauteren. Hij staat nu op 117,20. Ja, we hebben natuurlijk de fertility index Ja. Hij uh, staat uh, dramatisch laag uh, op dit moment. Oh ja. Ja, maar uh, gaat het om het aantal liters verschoten zaad uh, per geboren kind. Maar uh, er is geen reden uh, tot uh, paniek. Want uh, dit is precies zoals we hadden uh, verwacht uh, eigenlijk. Gewoon een seizoensdipje. Uh, goed, uh, dan gaan we even naar de staatsfotometer Als laatste uh, in dit blokje. Dat die staat op uh, 406 en... 70,6 miljard in het rood. Toch weer zo'n 300 miljoen uh, rooier gegaan deze week. Demissionair. Ja, ja, ja. ja. Demissionair, het kabinet geeft er ook geld uit. Kennelijk. Ja, ja, ja, ja. Wij hebben inderdaad in Nederland niet zo uh, als uh, in de Verenigde Staten van, uh, doet de overheid het morgen nog, omdat het geld er nog is. Dat, uh, dat, blijft, dat blijft er geen los van. Nee, nee, nee. We hebben geen debt ceiling, waar ze steeds moeilijk over Maar dat wordt in de VS ook binnenkort afgeschaft, geloof ik. Hè? Of dat is het voorstel. Ja. Het was altijd zo, als we de overheid uh, shut down, dan zou je zeggen, nou, dan zie je helemaal nergens meer overheid. Maar dat was dan niet zo. Dan gingen ze het nationale park afsluiten, zodat je er niet meer in ja. waar werken die mensen dan van? Trill zegt waarschijnlijk dat de government shutdown meer geld kost dan hem openlaten, dus die denkt van nou, <laughs> <laughs> laten we dat maar schrappen dan, dat ritueel. Hij gaat toch wel uh, verder in de rode cijfers. Nee, goed joh, nou uh, ja, even kijken hoor en. Uh aantal berichten. Ja, we gaan het sowieso wel even hebben over het referendum natuurlijk in Catalonië. Maar uh, eerst nog heel even een klein bitcoin berichtje. Er was iets aan de hand met de bitcoin in Venezuela. Ja, de Satoshi was bereikt. Een Satoshi dat is een miljoenste bitcoin. Dat is de kleinste eenheid van de bitcoin die er is. Uh, verder kan je hem niet opdelen. Mm -hmm. En de... Venezolaanse Bolivar, het wettige betaalmiddel daar, die had precies de prijs van één uh, satoshi bereikt. Een miljoenste bitcoin. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hoeveel Satoshis is een euro eigenlijk? Om even een vergelijking te maken? Uh, nou, 1 milli bitcoin, dus een uh, duizendste bitcoin, is nou ja 3,5 euro of 4 euro zo. Okay. 3,5 euro, dus dan moet je dat nog door 3 delen, dus dan krijg je 300 micro bitcoin, dus 1 euro. Dus dat is, een, dat is nog altijd uh, 300 satoshi dan. Ja, maar even, dan heeft u even een idee, als dus, uh, luisteraar. De euro gaat meer de kant van de bolivar op dan de kant van de bitcoins. Ja, alle fiatmunten gaan uiteindelijk is hetzelfde lot beschoren. Ja, dan uh, gaan we even naar het, uh, laten we maar meteen met het uh, referendum gaan hebben in uh, Catalonië. Even, even Voor degenen die het allemaal gemist hebben. Ja, Ja. ja heb, jij, het, ik, heb jij het gemist? Ik heb het behoorlijk <laughs> gemist. Ik heb alleen, uh, alleen zeg maar die ene zin dat er uh, behoorlijk veel gereld is uh, in uh, Catalonië en daar houdt het bij mij ook op. Ja, het is gereld door uh, mannen in uniform. Hè? Ik bedoel, ja. De rest waren gewoon mensen die braaf kan stemmen. Ja, dus maar hoe het nou precies is, dat weet ik niet. Ik zag uh, politie inslaan op de brandweermannen, dat heb ik wel gezien. Op is altijd uh, heel slecht, hè, dat soort dingen. Ja. Maar waarom Catalonië zich niet uh, onafhankelijk uh, mag verklaren, daar heb ik alleen maar uh, ja, vage theorieën over gehoord. Ah, well, because it's the law, het is de wet, het is de wet. We hebben <laughs> yeah, <yeah, yeah>. we <laughs> we allemaal mee ingestemd. You cannot leave. Uh, yeah. Wat mijn kijk op Spanje is dat het nog steeds een uit elkaar vallend keizerrijk is. Dus dat is een jaar of 400 geleden begonnen en Nederland is natuurlijk ook ooit een brokstuk geweest wat daar vanaf gevlogen is. En ja, zo'n keizerrijk is heel duur, dus die belastingen die worden ondraaglijk, dus er zijn steeds meer stukken die zich daar dan van proberen te onttrekken. En ja, ooit was Nederland daar een stuk van. Ja. zag ik een mooie cartoon staan van fokken en sukken en die stond wij wensen de Catalanen veel succes. Het heeft hmm. ons wel een 80 jaar oorlog gekost om ons af te scheiden van Spanje. <laughs> En ja, dat, uh, ja, dat is over het algemeen zo dat die keizerrijk, en Britse empire ook, dat valt uit elkaar en dat duurt heel lang. Het zijn hele lange processen, want ja, over het algemeen bij zo'n keizerrijk, de hele maatschappij oriënteert zich langzaam op dat hele militaire apparaat. En dan verliest het de aandacht van productie en, als, en dan worden een hoop schulden aangegaan en hyperinflatie. De Spaanse overheid is dertien keer failliet gegaan sinds zij de... ...het goud eroverde van de, van de Indianen. En ik denk dat de veertiende keer voor de deur staat... ...want de bankensector is heel zwak... ...en ja, die Catalanen die hebben ook geen zin... ...om zich met die molensteen mee te laten zeulen. Dus ja, die proberen daar hun handen van af te trekken. Maar als regering is het, is het bedoeling... ...dat je zoveel mogelijk onderdanen binnenboord houdt. En ja, dat doet de UK natuurlijk ook. Dan geven die schotten geven ze hier een hele berg cadeautjes. En eh, hier is ook een hele bail-out richting Catalonië gegaan... ...omdat ja, als een beetje... Om ze erbij te, te houden met, met schuld. Maar het probleem is altijd eigenlijk een teken van zwakte, als je heel veel moet uitdelen om loyaliteit te kopen. Dat duurt altijd eventjes en dan willen ze nog meer cadeautjes hebben. Ja, en zo langzamerhand, dan, dan gaat het er ja, dan gaan ze toch weg. Hè. Want ja, het, het, het is nu helemaal zo als steeds dreigen met, met vertrekken veel geld oplevert. Of, of weer een, een, een lening of een bail-out of zo. Ja, waarvoor zou je het dan niet blijven doen? Ja, een keer moet je er dan uit. Ja, nou, om uh, um, uh, het uh, probleem te begrijpen, denk ik, met wat ik ervan snap, zeg maar, van hoe het met die regio zit, dat het wel iets heel anders is dan Nederland, weet je wel. Uh, uh, wij hebben sowieso geen Overijssel die zich uh, <laughs> af wil scheiden of weet ik voor wat. Nou, wel Friesland, hè? Ja, Friesland wel, ja, ja. Groningen, ik bedoel, Groningen kan ik heel goed begrijpen, ik bedoel... Uh... Maar uh, Spanje heeft, uh, wat ik wel weet, tussen net wat andere geschiedenis. En die hebben natuurlijk in de jaren dertig ook nog een hele zware burgeroorlog uh, gehad. Hè? En nou weet ik niet hoe, in hoeverre die kampen toen verdeeld waren. George Orwell heeft er ooit een heel mooi boek over geschreven, wat een moeite waard is. En hij okay. heeft erin gevochten. Ja, ja. Maar... Zeg maar het einde van Franco, dat was in ieder geval in de jaren tachtig. En nog geen twee jaar later uh, trad uh, zeg maar Spanje al uh, toen tot de Europese Unie. Dus... Nou, wat wil je daarmee zeggen, want dat is, dat, ja, om tot de Europese Unie toe te treden, dat, dat lukt uh, Oekraïne ook. Uh. Jawel, maar nee, zeg maar uh, de oude wonden. Ja, dat, dat doet dan een beetje denken aan Joegoslavië of zo. Weet je wel, Van uh, er zijn ontzettende oude wonderen of zo. En uh, nou, men wil dan uh, graag uh, de ons bij onze bij de onze. En, en dat speelt daar dus heel sterk. Ik bedoel, wij kennen dat dus niet eens in Nederland. Ja, het is ook een andere taal, spreken ze er. Dus het doet een beetje aan uh, ja, Friesland denken misschien. Ja. ja, en, ja en het is... is ook veroverd ooit door de Spanjaarden. Dus ja, dat blijft altijd een beetje steken, denk ik. Ja, dus, uh, ze betalen relatief het meeste eigenlijk hè, aan, aan Spanje Catalonië. Dus eigenlijk de rijkste, rijkste gebied, zeg maar. Nou, nou ja, en, en wat ik er dan een beetje vanaf weet, komt dan ook met name dan door Johan Cruijff. <laughs> uh, maar de tijd dat hij dan bij Barcelona voetbalde, wat in Catalonië ligt natuurlijk, ja, dan speelden, zeg maar, uh, de, die sentimenten van uh, deze week, uh, ja, dat speelde toen ook al een rol. Alleen... Het kon zich toen alleen maar uit en in voetbal, want het rest, de rest was allemaal verboden. Vandaar dus zeg maar dat hij ja, echt als een El Salvador uh, uh, daar rondliep, de verlosser. En nou ja, die sentimenten, dat zijn natuurlijk hele diepe onderbuikgevoelens met dus ja, trauma's en weet ik veel wat. Het is geen suffen dat iemand in, een, uh, in de bibliotheek... Uh, uh, ergens vindt van jou, oh, in 1200 waren wij nog een trots volk, weet je wel? En poe, nou zijn we boos. Nee, dat is wat ik bedoel. Dit, dit, volgens mij zijn deze gevoelens uh, veel recenter. Ik dacht wel dat het veroveren van Catalonië, ik kan wel even kijken wanneer dat gebeurd is. Uh... Maar ik hoor, ik meen iets van 1700 zoveel. Dat is wel okay. een tijdje terug. Maar ja, daarmee met het veroveren is het uh, eigenlijk nog maar begonnen met het kwaad bloed gezet. Uh, ja, ja, want als je dus uh, de nationale, of in ieder geval de identiteitssymbolen gaat uh, uh, verbieden. Nou, in Nederland kennen we dat ook wel. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, bijvoorbeeld uh, met uh, Lonsdeel. Dus een bepaald soort kleding wat uh, daar blijkbaar dan door rechtsextremisten extremisten werd gedragen. Nou, ja, dan wordt het zeg maar een soort, uh, dat wordt dan zeg maar een teken van verzet. Ja, en daar loop je als overheid dus alleen maar uh, achteraan, want ja, dan heb je het verboden. Maar uh, de wil van het volk is uiteindelijk anders. Wil, het is 11 uh, september 1714 zijn ze. Voor, uh, 11 dus september. Dat, dat, klinkt zich overgegeven. dat klinkt okay. verdacht, hè? Dat is een grote ja. ramp. Die Catalanen zaten erachter, natuurlijk. Ja. Maar ja. Die, die vage theorie was, zeg maar, ook hè, dat dan, zeg maar, uh, nou ja, dat, dat dit eigenlijk alleen maar om Europa gaat. Dus uh, dat uh, Catalonië zich gewoon niet mag. Uh, ...afscheiden vanwege Europa... ...vanwege het Europese Rijk... ...wat uh, moet worden. Uh. Maar ze zouden dan ook gewoon onder de EU komen te vallen. Dus dit, dit is eigenlijk zo belachelijk... net zoals die Schotse afscheiding... ...dan willen ze gewoon weer onder Brussel komen te vallen. Ja, want... Ja, ...ze hebben natuurlijk een, een, verzet, een soort... Ja, ...verzet en haat tegen de directe overheersing... ...maar ja, dan kiezen ze gewoon weer een ander niveautje... Ja, ...waarvan ze eigenlijk... Uh, ...niet weten waar ze dan naartoe toe zijn. Het kan nog veel erger zijn. Mm -hmm. Hallo. Hoe is het? Hé. Hey. Maar ik, ik, wat mij opvalt in die gezellig. referenda... ...is dat er een soort historie in zit. Hmm. Dus uh, ik, als ik even kijk... De, ...die EU-grondwet... ...dat was het eerste referendum in Nederland. Nou, Nederland zei... Uh, ...nou, nee, dacht niet. En wat Balkan-en toen deden... ...is uh, een cosmetische verandering aanbrengen. Zo van, uh, ja, die... die uh, die, dat volkslied, dat willen ze niet voor EU. Ja, dat heb ik veranderd, dus ik heb naar het volk geluisterd en uh, boem, nu is het een wet uh, doorgevoerd. En terwijl buitenlandse staatshoofden die zeiden van, uh, oh dat is mooi, alleen maar cosmetische verandering, dus dat uh, maakt niet uit. En toen kreeg je Brexit. En dat was de, de, juni 2016. En die Brexit-referendum. daar zijn ze ook uh, van uh, nou, wegwezen. En al, altijd als je het volk pleegt, dan willen ze weg van Brussel. En, en hier dus ook. En daar, daar werd eigenlijk gezegd: nee, dat gaan we honoreren. En dan komt er een enorme lange trainage daarna. Van uh, nee, we hebben een overgangsregeling van drie jaar. En uh, dus dat, daar, dat ja. is eigenlijk ook. Dat is dan honoreren, maar eigenlijk niet honoreren. En toen. ...kwam het Oekraïne-referendum in Nederland. En Nederland zei weer van... Uh, blanco check voor Oekraïne, dacht het niet. En daarvan wilden ze eigenlijk hetzelfde doen. Ze wilden cosmetische veranderingen doorvoeren. Rutte is nog wezen smeken bij uh, Poroshenko... Van, ...kunnen we niet ergens een, een, een, een speelfeld eruit halen... Ja. ...maar Poroshenko nee. en letter moet eraan veranderd worden. Ja. Toen moesten met een staart tussen de benen... En ...toen werd het uiteindelijk gewoon goedgekeurd... ...helemaal as is, ondanks dat het referendum nee was. En nou zie je bij Catalonië... ...de onafhankelijkheid en referendum. Nou, slaan ze gewoon de de wapensloppen, door, stokken erop en, en, en ragen ze de stembussen weg hè, met zwart geklede mannen. Zit, nou ja, er, zit een te, er zit een bepaalde trend in die referenda, heb ja. ik idee. Nou ja, sowieso lopen wij naar het Westen met hele romantische ideeën rond over de democratie en over onze rechten. Maar, ja, ik denk dat het, je wel kunt spreken van het, uh, de grens van de democratie is toch wel een beetje hoe wij hierop reageren. En uh, ja, dat is heel uh, ja, beknepen en heel, heel miniem. Dus er is weinig sprake meer van echt democratie. Nee, dat, nou, Rutte, die uh, dat zei, hele ja, verhaal. Van de Spaanse regering heeft goed gedaan. Hè, en, uh, de ja, koning van in Spanje heb ik altijd geëerd, zei hij eigenlijk. Ja, ja want uh, de essentie voor hen is niet om naar het volk te luisteren. Ze hebben een hele aparte invulling van het woord democratie. Uh, we hebben uh, nog maar uh, 100 jaar hier stemrecht. Uh, dus, uh, ja, wel belangrijk maar de vrouwen hebben we maar 100 jaar. Uh. In het verleden was het allemaal veel eerlijker. Maar tussen de mannen en de vrouwen zaten maar uh, twee jaar, geloof ik, hoor. Okay. Nee, meer. Nee, nee, nee, nee. Nee, er zit echt maar twee jaar tussen, volgens mij. Ja, je bedoelt dat alle mannen mochten stemmen. Mannen, ja. Een subsectie van de mannen mocht al heel lang stemmen. Ja, ja, precies. Dus uh, zeg maar de regenten. <laughs> nee, dat, niet echt de echte regenten, maar de bourgeoisie, zeg maar de notabelen. Ja. Die mochten dus wel stemmen. Ja. ja, dat is dus ook de discussie van... Uh, uh, uh, ...in hoeverre zijn wij burgers... ...of hoe... In hoe hè, ...met rechten... ...of, ja. Uh, ja, of hoe, zijn we maar slechts plebs... ...de slaven. Dat, dat is wat ik zei, in het verleden waren we er veel eerlijker over... Ja. Dan wist je gewoon van, nou, jij bent niemand, je hoort nergens bij, je bent gewoon ons eigendom en je moet doen wat wij zeggen. En wij beslissen over jou. Ja. En dat, is een, dat is een heel groot gedeelte van de geschiedenis dat zo geweest. Er zijn vast wel eilandjes geweest waarin mensen het wat uh, met z'n allen mochten beslissen. Maar over het algemeen was het heel duidelijk dat er was, iemand was de grote pipo. En daar uh, nou, hoorden een kring uh, andere grote pipo's omheen en de rest moest gewoon uh, gehoorzaam. En die deed dat ook. Het was vanzelfsprekend dat je beleefd deed tegen je baas. Of je eigenaar. Want nou, dat was de normale gang van zaken. Nou, nu hebben we dat proberen los te weken. En we zijn op zich best wel ver gekomen. Maar we zijn nu eigenlijk die tendens... Van dat we gewoon steeds meer over onszelf te zeggen hebben. zijn we eigenlijk weer een beetje aan het weggeven. Het is uh, een beetje een golfbeweging. Ik weet niet echt of het een golfbeweging is. want ik weet niet zo goed of we echt nog veel vrijer. ja, misschien ooit in een uh, soort. in samenleving met de natuur. Hè, dat er weinig landen of zo waren. of overkoepelende organisaties. Ja, dan had je misschien alleen je stamhoofd. En ik geloof dat Friesen ook wel redelijk vrij hebben geleefd. ten tijde van de Romeinen. Maar ja, we zijn eigenlijk een beetje aan het breken met die tendens. We hebben uh, de religie hebben we eruit kunnen werken in Mate. En uh, we hebben een beetje meer zeggenschap kunnen toe-eigenen. Maar nu zijn we toch weer die krachten gaan om ons eigenlijk weer helemaal buitenspel te zetten, de normale ja, mens. Door een grote maloog, hè, Dus uh, ik denk dat Europa inderdaad ook wel heel veel te zeggen heeft wat dat betreft. In ieder geval, uh, de Nederlandse wetgeving moet uh, vaker naar het Europese luisteren. En, uh, Soms is het ook goed hoor. Ik bedoel, uh, uh, Nederlandse rechters uh, kijken nauwelijks of niet naar uh, de Nederlandse grondwet, maar uh, wel naar de Europese grondwet, waar voor de Europese burger, dat zijn wij dus ook, dus wel enkele vrijheden uh, gegarandeerd zijn. Dus dan krijg je inderdaad uh, gewoon vaak de situatie dat, uh, in Nederland is er een grote koploper in. Dat uh, het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Uh, Nederland, de Nederlandse overheid uh, op de vingers moet tikken. Terwijl volgens de European Convention on Human Rights. mag de overheid gewoon mensen tot slaaf maken. en uh, doodmaken. Volgens artikel 2 en 4 van, de, van deze conventie. Dus, uh, nou ja, <laughs> mooi. Dan heb je het over dienstplicht. Uh, nou, er staat natuurlijk. staat dat anders geformuleerd? Er staat geformuleerd. Slavernij is niet toegestaan, dat staat er mits, <laughs> okay. uh, of tenzij dat uh, voor de overheid gebeurt. En uh, dienstplicht, inderdaad, stond erbij, er stonden er drie uitzonderingen genoemd. En zo ook bij uh, mensen, de uh, uh, Right to Life, geloof ik, heette dat. Hmm. Of, en, en, niemand heeft het recht een ander zijn leven te ontnemen. En er staat er ook bij, tenzij uh, het een overheid is die het volgens een uh, court of law doet. En, nou ja, of een, uh, in, het neerslaan van een riot, de, van een, hmm. een uh, re, ja, rel neerslaan. Mogen ook mensen doodmaken. Dus eigenlijk staat er: staat er ja, niemand mag mensen tot slaaf maken of doodmaken behalve de overheid. Ja. ja, en zo mag het uh, leger ook uh, geen uh, traangas. Uh, Gebruiken in de oorlogsvoering. <laughs> Mits <middels> het er goed uitkomt. <laughs> ja, maar nee, maar de politie mag het wel inzetten tegen de eigen burgers. Ja. Ah, oh ja, is dat zo? <laughs> ja. Dat, uh, nee, maar goed. Ik, ik heb me wel eens afgevraagd: van, uh, van ja, bestaat die democratie wel hè, waar we het zo vaak over hebben? En dan met name dan, hè, als ik dan die CDA een soort praat over. De feest van de democratie, ja, daar gaan we, daar gaan we mij de alarmbellen rinkelen. En, uh, en, nou ja, en dan kom, en, en dan, nou, dan ga ik weer op uh, Wikipedia zoeken, toch, weet je wel. Nou, en dan blijkt dan bijvoorbeeld. Hè, maar waarom dat... dan? Om, alleen om te ontdekken of jij het misschien verkeerd hebt begrepen. Zo, nou ja, <laughs> dan ga je, nee, mee, ja, weet jou, je dan. Nee. Wat democratie betekent of zo? Nee, het is misschien je... het woord feest. Ik bedoel, CDA het over feest <laughs> hebben is het geen. Uh... <laughs> dat is toch een andere definitie <laughs> als dat wij hier over feest hebben. Dan wel in en, een rondje je, zitten en de doch... schaal met worstjes doorgeven. <laughs> ja. <laughs> ja. In Iedereen één koekje. Nou, je ochtends van straat, ja. <laughs> Nee, maar goed, toen kwam ik bijvoorbeeld dus achter... Hè, dat het, uh, het feodaal stelsel, dat was niet zo maar zeer van de uh, middeleeuwen... maar het was pas echt afgeschaft uh, toen uh, Napoleon zo'n beetje Nederland binnentrok. Dus die democratie waarvan wij denken wat het is... dat bestaat nog maar net of heeft nog niet eens bestaan, zeg maar. Hè? Bedoel... Ja, maar wacht even. Maar, volgens mij waren de er nog steeds hoor, nadat Napoleon weer weg was... Uh... Nou ja, we zijn daarna koninkrijk geworden. Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, het veerdaag je hebt nog een hele erfenis met de horigen, Mensen die een plakke op het uh, land woonden. En ja, ergens... eigenlijk dat de, dat de onderdaan, die was onderdeel van het land. Die werd verkocht met het land, werd die, uh, werd die doorverkocht. Degene de landarbeider ja. Maar dat is, dat is al ontstaan in het Romeinse Rijk. Want in het Romeinse Rijk had je op een gegeven moment dat, uh, dat je werd beloond met land als je daar werkte. Als je in de, voor de overheid vocht, eh, en als je ze een dienst bewees, en dan kreeg je land toegewezen, maar die landerijen werden aan het eind van het Romeinse Rijk zo zwaar belast, of tenminste de eigenaars daarvan, dat die eigenaars gewoon wegrenden van het land. Die hadden iets van, ja, zo is het niet leuk meer. Uh, en die werden helemaal leeggeschud om dat enorme militaire apparaat overeind te houden. En toen ze wegrennen, toen kwamen de soldaten van Rome en die haalden die lui weer terug. En die zeiden, en nou werken op dit land, want uh, als je eigenaar bent, dan moet je er ook op werken. En toen zijn zij, dat zijn eigenlijk de eerste horen geworden die aan het land gekoppeld. Ja, landarbeiders waren. Zo kan het mooi verkeren. Je begint met mooi van een doel van, nou, uh, misschien kan ik ooit nog wel een stukje land krijgen. Dan ben ik, er, dan ben ik helemaal binnen. En dan, dan zie je eigenlijk dat een gigantische modus steen is. Ik ja. nooit ja. cadeautjes aannemen van de overheid. <laughs> nee, nee. <laughs> ja, maar goed, hè, een van de fundamenten van uh, democratie is ook een soort gelijkheidsbeginsel. Maar die kom je ook nauwelijks uh, terug. Letteral, als, uh, maar als, gelijkheid, uh, gelijkheid tussen wie? Uh? Nou ja, tussen uh, ja, inderdaad, gelijkheid tussen wie. Nou ja, dat was het, het idee. Hè. Nou, de, de koning moet ook belasting betalen. Nou, dat blijkt er volgens mij helemaal niet zo te zijn. Maar in ieder geval, hè, als de koning... Ja, de koning eh, krijgt betaald uit belasting. Ja. Dat is, dat is voor onzin een beetje te zeggen... dat mensen die voor de overheid werken belasting betalen... ja, formeel gezien wel. Ja. ja dat is, is gewoon broekzak, vestzak natuurlijk. Ja, absoluut. Hè? Of dat uh, de koning aan dezelfde wetten moet houden... en dat soort dingen. Maar dat blijkt gewoon helemaal niet te zijn, weet je wel. Er, er, is, uh, er zijn ja, best wel schemengebieden. Zeker als je bepaalde contacten hebt. Of, uh, nou ja... Of inderdaad, bepaalde titels. Dan heb ik het niet over uh, een diplomaat een paspoort, waar je het een en ander voor kunt zeggen of zo. Maar uh, nou ja, het, het, is, het, het lijkt zeer op een, een, een cult of zo. De staatskult inderdaad. Ja, uh, en daar horen inderdaad dan ook. Uh, wat dan heel uh, hot is natuurlijk de politici uh, die beschermd moeten worden. Uh, dat, dat past er ook binnen. En, en, en zo lijkt het zeg maar alsof een bepaalde archetype, een soort model voor uh, de samenleving. Wat dan nou ja, op slavernij was gebaseerd of feodaal systeem zeg maar. Lijkt wel enige evolutie uh, mee uh, te maken zeg maar. Maar... Zeg maar datgene waardoor mensen gefrustreerd raken of het gevoel hebben Nou ja, dat, dat, uh, dat ze voorgelogen worden of dingen afgepakt, dat blijft. Ja, het is gewoon een andere vormgeving. Ik denk dat vroeger was het zo dat je moest de koning gehoorzamen, want je moest God gehoorzamen. En de priester die zei nou eenmaal dat God had de koning had aangesteld over hen. Dus de divine right was dat eigenlijk. En toen ging de priesterse geloofwaardigheid eigenlijk achteruit met de verlichting. En toen hadden de koningen een ander excuus nodig om te heersen. En dat is eigenlijk de samenleving geworden. Je moet de samenleving gehoorzamen en, en de wil van het volk. En die wil, die wordt vertegenwoordigd door de koning. En dat is via democratie gedaan. Maar eigenlijk is er niks veranderd. Je moet gewoon gehoorzamen en belasting betalen. En eigenlijk dezelfde personen nog, zelfs dezelfde familie in ons geval... In Nederland. Alleen ja. het, het, het, het, het, de verhaal, het verhaal erachter, dat is iets omgevormd. Dat is ge, iets gemoderniseerd. Nee, de priesters ja. van weler, dus dan uh, tegenwoordig is dat van Matthijs van Nieuwkerk en uh, nee, ah, ik denk ook en de, de wetenschappers. Hè. De, natuurlijk die, de economen die zeggen dat ook allemaal. En uh, de, uh, en alles wat aanschuift. bij de wereldrijd nou. De intellectuele elite. Maar men doet heel erg of democratie het eindpunt is van de geschiedenis. Dat gevoel dat heerst heel erg, als je met mensen zegt. nou ja. En dan heb je, heb je dit systeem en dat systeem. En uiteindelijk heb je dan democratie. En ik weet nog wel dat ik door voor die oude Sovjetmusea liep. <laughs> en uh, daar was het ook zo. Er begon het met de berenvellen-tijd. Dan zag je een paar uh, lui in een grot zitten. En uiteindelijk eindigde het dan met, het, met de Sputnik en de ruimtestations van de communistische heilstaat. En dat was gewoon het eindpunt. Het was daarna hoefde je, hoefde je niks meer te veranderen. Dat was gewoon het, het einddoel. En dat vind ik wel mooi, dat boek van Frank Karsten. Uh, dat de. Uh, de democratie voorbij, dat geeft eigenlijk aan, van, ja, het is ook maar een, een tussenfase. En ik, ja, ik denk zelf dat je uiteindelijk naar een, een vrije maatschappij komt waar eigendomsrechten gerespecteerd worden en, en ja, het individu het centrum vormt en het non-agressieprincipe. En dat duurt misschien nog 150 jaar... maar dat, dat, dat is uiteindelijk wel waar je op terecht komt, denk ik. Ah, oh, dan, dan wil je het wel haasten. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk dat het wel langer duurt, zeg maar. want het is ook al een heel lang proces. Nou ja, voor een deel komen die problemen natuurlijk ook gewoon... Hè, met de hoeveelheid, de bevolking... de technologie die tot onze beschikking is. Hè. Gewoon het hele idee dat wij... Uh, ons zo snel kunnen verplaatsen, zeg maar. Ja, dat, dat heeft ook een hele wereld op zijn kop gezet. Dingen zoals de boekdrukkunst, dat heeft de wereld ook uh, op zijn kop gezet. Ja, en en, ik denk en dat soms... het reizen sowieso, dat verplaatsen noem je nou. Maar dat, dat maakt het veel moeilijker om een volk te demoniseren en te aan te vallen en een oorlog te beginnen, denk ik omdat men zo bekend is en men heeft gewoon allerlei relaties overal zitten. Je kan eigenlijk alleen nog een oorlog voeren met Syrië of Libië of, of Noord-Korea... Of, of mensen die helemaal van de, van de map zitten uh, voor, uh, voor wat betreft reizen en, en connecties. Maar voor de rest wordt het heel moeilijk. Dus dat reizen heeft inderdaad de invloed gehad en ik denk... Ja, ja, internet en boekdrukkunst en snelheid van internet ook wel. Dus daarom denk ik dat het wat sneller gaat dan in het verleden. Dat, dat alles zich wat, wat sneller ontwikkelt, maar misschien kan ik, kan, ik het, uh, kan ik ernaast zitten. Nee, maar ja, het is wel zo. Hè? Hè? Men, men haat op een of andere manier ook, ook aan aan die modellen die er zijn. en Dan heb je ook wel een paar roeptoeters die zeggen van... Uh, nou, volgens mij kan het anders, maar dat vinden we waarschijnlijk vaak ook nog heel erg eng en soms ook wel terecht, want uh, niet uh, elke uh, verandering is ook gelijk uh, vooruitgang. Maar ja, ja, dat is, het is, we blijven ermee bezig uiteindelijk. En ik denk inderdaad hè, als uh, iedereen uh, vrij uh, zou kunnen zijn, dat dat dat is een mooi eindpunt uiteindelijk. Ja, ik denk ook die angst is ook om... Je merkt ook dat er heel erg angst is voor extremen. Het, gewoon het iets noemen van extreem rechts of extreem links, dat doet mensen gelijk al hun handen aftrekken, want dan denken ze gelijk aan de enorme slagvelden die daar rond die ideologie zijn geweest. Maar het woord extreem, ja, het is natuurlijk heel raar dat dat, als je, als je zegt, nou hier heb ik een medicijn dat werkt uh, ja, uh, redelijk goed, en hier heb ik een die werkt redelijk slecht, en hier heb ik een die werkt extreem goed. Dan zal, dan zal niemand zeggen van, nou Oh, niet die extreem hoor, dat, dat, uh, dat vind ik zo extreem. Nee, als het extreem goed werkt, dan wil je die natuurlijk hebben. Of uh, als je extreem veel van je vrouw houdt, dat is ook een goede zaak. Dus dat het hele woord extreem, dat heeft een negatieve klank gekregen. En ja, wij zijn... ...als libertariërs ook voor extreme vrijheid van het in individu... ...zolang dat de rechten van andere individuen niet schaadt. En dat, het is natuurlijk gegeven het spectrum van denken van vandaag de dag... ...is het een heel extreem standpunt en dat maakt mensen heel angstig... Uh, ...ook omdat het tegen de machthebber ingaat... ...wat het over het algemeen heel slecht uh, resultaat had in het verleden... ...omdat je dan meestal gelijk je kop werd afgehakt... ...en het hele dorp ook gelijk werd vermoord. Dus dan uh, krijg je gelijk al het hele dorp tegen je. Maar die angst voor extreem zit er, zit er wel heel erg in, denk ik. Uh, woorden betekenen vaak nauwelijks meer wat het betekent. Ja, je hebt ook uh, hoger onderwijs. Nou, een hoger zou slaan op een uh, minderheidssubset van uh, de bevolking. Maar nou, iedereen doet hoger onderwijs. Dus eigenlijk is het gewoon lager onderwijs. Of middelbaar onderwijs. En ja, zo je met die t-shirts ook. Je hebt alleen maar medium, large, extra large en extra extra large. Ja, dat soort dingen. Heel veel woorden betekenen helemaal niet wat het betekent. En dat is heel vervelend. Ja. Ja, want uh, ja, dan krijg je hele moeilijke gesprekken. Ja, mensen ja, praten ja. langs elkaar heen. En dat is natuurlijk het hele het hele enge van de taal in uh, de politiek is natuurlijk heel erg bekend met die uh, yeah, war is peace and freedom is slavery freedom is slavery, ignorance is strength dat uh, begrippen worden, worden verbasterd, wat vroeger een Liberal was. Dat was een iemand die voor liberty was in, in Amerika. En toen op een gegeven moment hebben de liberals die hebben dat begrip ge, ge, gekaapt, zeg maar. Toen zijn die anderen zeg maar de classical liberals genoemd. Ja. Wat, nu, wat nu een liberal is, dat is gewoon iemand die, die een bioscoop wil verbieden om te veel frisdrank in één je, bekertje te stoppen. Ze <laughs> ja. zijn ontzettende nanny-staatfiguren. Ja. En nu dat er iemand die extreem rechts wordt genoemd. Dat is eigenlijk iemand die ultra links is. Ja dat, ja, dat kan je ook nog uh, inderdaad. Maar het hele blijft. verhaal is, is ook uh, eiler geworden. Hè? Dus als men het over iets heeft. Tegenwoordig zo'n zo zo stopwoordje is episch. Oh, ja. heeft, heeft iemand een, een middagje meegemaakt of zo en, en noemt dat al episch. <laughs> Terwijl episch, dat dus wil gewoon zeggen uh, verhalend, oorspronkelijk. <laughs> hè, uh, bijvoorbeeld uh, Odysseus. Nou, die uh, man uh, verslaat uh, monsters, uh, weet ik veel wat. Hij reist via vijf eilanden, uh, gaat naar de onderwereld, weet ik veel wat. Dat is episch. Ah, zo zo zit mijn dag in ook uit. Dus ja. Ik kan best wel spreken over epische momenten. Ja, gebeurt dat altijd. Ik allemaal virtuele virtueel in ja. Nee hoor, gewoon echt op de stoep. we naar een gast met één oog tegen die in een labyrinth woont of zo. Ja. Als ik een beetje ja. thee ga drinken bij Kraantje Lek, gebeuren er ook de gekste dingen. Ja, dan moet het begrijpen. Nog legendarisch moet het dan worden nog ja. steeds gekkere woorden zo'n legendarisch uh, ontbijt gehad ja. maar uh, ja over episch gesproken het kabinet laat eindelijk uh, zich, uh, van, weer van zich horen ja. dat iemand naar huis komt. Nee ja, nee, ja, nee, ja. Ze hebben elke keer... Uh, ze, ze, ze hebben, ze, hoeveel uh, maanden hebben ze opgesloten gezeten in een Ivoren toren? En uh, <laughs> niks van ze laten horen. En nou in één Volgens keer mij, komt er een rookpluimpje uit. Uh, Volgens 60's. mij hebben ze er 200 dagen al gehad. Oké. Okay. Okay. Ja, het doet een beetje aan de hulp kerk, denk ik, zeg jij. Wat voor kleur ook was het? Wel, gijlisch is steeds over cruciaal, toch? Of cruciaal. Dat was op een gegeven moment uh, het woord. Wat steeds werd gebruikt. Dat was niet cruciaal. Episch, ja. was het denkt. Episch. Episch. Ja. <laughs> Cruciale dag. Informatie. Nou, ik vind dat we het minstens zo lang als België moeten doen. We kunnen natuurlijk niet hebben dat België. het ons voorbijstreeft. Ja, ons <laughs> voorbijstreeft. informatiestelheid. Dat, uh, nee, ik, ik, ik, ik ben van mening dat eigenlijk. ...de uh, zou eens een soort permanente staat van formatie moeten zijn. Ja. Omdat uh, je gaat naar de stembus, nou, dan wordt er vier jaar lang geformeerd en dan ga je weer naar de stembus. De ideale situatie is ook dat er gewoon 150 partijen in de Kamer zouden zitten. Ja. En dan moet daar de helft van die moet dan met elkaar een uh, kabinet vormen. Dat is uh, ideaal, ja. Dat is nog niet ideaal, maar. Nee, ja. Ja. Ja, maar dan gaan we langzaam 150 uh, uitbouwen. 60 miljoen, dat is. Uh... <laughs> ja. Oh ja, ja, 16 miljoen, ja. Maar heb je ja, geen, ja, geen, ja, geen, begin geen vijf... belasting, uh, Johan? Dat, dat... Ja, ja, ja. We, we, we, we, wat was nou, we betalen allemaal. Ja, laten we zo zeggen. Uh, we betalen natuurlijk helemaal niks, het wordt van ons afgepakt, dus uh, daar ga ik al. Uh, maar we worden iets minder beroofd of zo. daar komt het uh, op neer. de titel is het kabinet grijpt in en dat is goed voor je portemonnee. Nou, dat, dat, dan dat ga je gelijk lezen. Denk ik. Ja, nou, ja, ja, nou, ja, ze nou, ja, uh, laten je portemonnee met rusten. gaat dat dus ja. gebeuren. Want hier worden de belastingsschijven vergeleken van het nieuwe voorstel en het oude. Het, het oude voorstel was vier schijven. ...tot 20.000 euro ongeveer 36,5%. Dan het tweede en derde die lopen vanaf 33,7 tot 67,071. En uh, die worden met 40% belast... En vanaf dat bedrag worden alle inkomens met 52% belast. Dus boven de 67.000 euro. Maar ze willen terug naar twee schijven. En die twee schijven die hebben, dat is, dat is een sociale vlaktax. Dus dat is een so sociale tax. Daar voel je je heel erg sociaal van als je, als je dan je eerste daar geld van geeft. Het is 37% voor alles onder de 68.000 euro. En dan 49% voor alle inkomens daarboven. En werkgevers roepen al jaren om een dergelijke hervorming. Want mensen die meer overhouden van hun salaris. Zullen namelijk minder gauw vragen om een loonsverhoging. <laughs> wordt dat uh, wordt er hier gesteld. Maar, maar ja, mensen vergeten dat als je meer belasting betaalt. Dat je zo enorm veel diensten terugkrijgt. Hè? Je krijgt voor 1 euro aan belasting. Krijg je 10 euro aan, aan diensten terug van de overheid. Want je kan dat beter als als geen, geen andere. Maar dan komt het en de kosten, vraagteken. Het nieuwe systeem gaat de Nederlandse staatskast naar verluid zo'n 5 miljard euro kosten. Dat moet wel ergens vandaan komen. De onderhandelende partijen lijken daarom de BTW opnieuw te verhogen. <laughs> Nederland verhoogde eerder al het percentage van 19 naar 21 en daarmee nog steeds aan de lage middenmoot in Europa. Noorwegen heeft 27% en Zwitserland 8%. Dus wat ze nou gaan doen is dat uh, zeggen ze zeggen... nou ja, heerlijk, ik houd meer over. Dat is de titel van baf, je krijgt uh, je inkomstenbelasting gaat omlaag. En dan eigenlijk is het van... Maar netto willen we evenveel uit de bevolking melken. Dus dan gaan we gewoon de btw mogen doen. Dus dan schiet je er helemaal geen ene zak mee op. Nee, ja, Je gaat er zelfs op achteruit. Kijk, uh, dat, die vlaktax, die, die sociale vlaktax, hoeveel was dat? 37? Uh, 37, ja. Ja, maar volgens mij is dat hoger dan uh, het laagste wat er nu is, of niet? Ja, is ja. dat is 35. De laatste is 36,55. Dus oh, Oké, okay. dus, dus een klein 36. beetje hoger. Het is iets hoger. Ja. Maar dit loopt tot 68.000 euro dan door. En ja. daar, tot die 68.000 euro had je normaal 40,8%. Dus als je daar net onder zit, daartussen zeg maar, dan, uh, dan ja, doe je het de boet. Je betaalt maar, maar je het begin betaal je iets meer. Nou. Dan op een gegeven moment ga je wat minder betalen. En uh, intussen ga je ook meer energiebelasting, meer BTW en minder hypotheekrenteaftrek krijgen. Ja, want dus. tot staat er dan uh, na. Een ander probleem van het nieuwe belastingssysteem is, uh, is dat het verschillen tussen arm en rijk groter maakt. Dat moet op een ander vlak gecompenseerd worden, want je wil uiteindelijk een, je wil het hele systeem veranderen zonder dat er iets verandert. Dat is eigenlijk het, uh, het idee. Ze gaan alle schijven door me herhalen en dan alles wat er dan verandert gaan ze weer ergens anders compenseren. En de simpelste oplossing is om de hypotheekrente te beperken. Zeker nu de rente historisch laag is, zullen veel mensen dat nog niet in hun portemonnee voelen. Dus het idee is nou... Ja, nu de hypotheekrente salaris, uh, moffelen we die uh, hypotheekrente aftrek even weg. Dan, dan krijg je niet veel geklagen over, omdat mensen het toch niet merken. En dan als die straks omhoog gaat, dan uh, komt die natuurlijk niet meer terug. Dus uh, ze merken het nu nog niet, maar straks zijn ze zich daar En dan gaan ze natuurlijk. Uh, heel onschuldig staan te kijken van, nou, je hebt dat nou kunnen bedenken. Maar ik vond het nogal vreemd dat, uh, ja, dat ze in gaan grijpen... en dat dat goed voor je portemonnee is... maar uiteindelijk is het niet goed voor je portemonnee. En uiteindelijk gaan ze alles wat er verandert... gaan ze weer compenseren met wat anders. Dus er verandert eigenlijk helemaal niks. Ja, inderdaad. Nee, maar wat, wat je hier eigenlijk even bij moet trekken... is dat verhaal over die dalende staatsschuld en die, uh, dat overschot. Dus uh, dat is zeg maar in het kader van... er is meer bestedingsruimte... Vooral wordt gekeken naar waar extra belasting betaald kan worden, zodat er toch niks minder binnenkomt door deze aanpassing. Ja, dus er gaat een minieme verandering in de belastinginkomsten plaatsvinden. Door het uh, schommelen met die schalen. En vervolgens, het wordt niet gecompenseerd omdat er meer inkomsten al zijn. Dat wordt gewoon ergens anders voor gebruikt, ga ik vanuit. Het moet worden gecompenseerd door andere belastingen te volgen. En dat gaat best wel hard, denk ik. Want die uh, energiebelasting en die btw, dat, is, dat zijn weer dingen waar daar kan weer niemand zich aan onttrekken. Dus je hebt weer dat uh, iedereen moet sowieso extra gaan afdragen om dit te gaan betalen. Dus ik betwijfel of dit echt veel, uh, veel ja, gaat Ja, het is inderdaad wel zo. Dat, Want dat, dat je ook B BTW ziet... en energiebelastingen, dat zijn belastingen waar niemand onderuit kan. Nee. En dat zijn inderdaad ook uh, langzamerhand door de tijd heen de grootste belastingen geworden. Want BTW bestaat nog niet zo lang. En het is in, in korte tijd is het uitgegroeid tot de grootste inkomstenbron voor de overheid. Maar ja, misschien verwachten ze een hele hoge werkeloosheid in de toekomst en met die enorme werkloosheid... dan heb je natuurlijk niet veel in de inkomstenbelasting. Dus dan moet je nu vast gaan verschuiven naar btw... Dat is, ja, dat, zijn het, dat is een tendens. Alles wordt steeds verschoven naar dingen waar je niet van kunt, aan, kunt onttrekken. Dus het energiebelasting op energiebelasting op drinkwater. Dat wordt steeds verhoogd. B2 wordt verhoogd. Het zijn allemaal belastingen die, die worden al geheven. Die worden gewoon bijgeschroefd, opgeschroefd. En uh, ja, dat is, iedereen blijft dat consumeren. En uh, ja, die blijft dat in die belasting uh, terechtkomen. En wat er ook wel gebeurt is dat je... Hè, want die eerste, die laagste schaal... Die gaat een klein beetje meer belasting betalen. En dat zijn heel veel normale mensen weer. Er zijn ja. heel veel normale mensen met volume, een Onderin, oh, het volume is gigantisch groot. En dan komt het stukje waar al die ambtenaren zitten, die gaan er iets op vooruit. Want die verdienen vaak veel meer dan het volk wat ze besturen. En dat is zeker in Leeuwarden zo. En er zullen vast meer gemeentes zijn waarin in de, volgens deze belastingregel bijna iedereen alle normale mensen meer gaan betalen. In die lage schijf en vooral de ambtenaren gaan iets meer verdienen. Dus het is volgens mij is het ook gewoon voor eigen buren nog deze regel. Ja, er zijn ook genoeg mensen met een technisch beroep of een opleidingsberoep die ook gaan iets gaan profiteren van die, die tussenschaal waar het wat lager is geworden. Maar ik. Ja, er zitten toch. Ik denk dat er toch heel veel mensen dat dit. Uh, maar dit moest ook wel, hè? Want het, het doel was om, zeg maar, het werken het lonen te maken. En je zit in een situatie dat Nederland is gigantisch geniveleerd. Dus met al die toeslagen en al die andere regels, zit je al in een situatie dat. ...het heel moeilijk is om echt, echt flinker op vooruit te gaan. Je moet gigantisch meer gaan verdienen... ...om zeg maar een paar honderd euro per maand extra over te houden. En uh, daarvoor, daar, daarom hebben ze dat denk ik op deze manier gedaan. Want ze hebben nu eigenlijk een beetje de kosten... naar: uh, ...als je heel weinig verdient, ga je meer betalen eigenlijk. Nou, want je moet meer btw gaan betalen, meer energiebelasting... ...en laag schijf gaat iets omhoog. En als je daar boven komt, ga je iets meer overhouden. Dus het is gewoon uh, ja, de waarschijnlijk de eenvoudigste manier... ...die ze door alle betrokken... ...partijen konden krijgen om uh, mensen met een modaal inkomen iets meer te laten verdienen. Maar je wordt in ieder geval wel uh, boodschappen doen in Duitsland. Wie van jullie gaat er in Duitsland uh, boodschappen doen. <laughs> Wat doen jullie al in Duitsland boodschappen? Ja, je moet eigenlijk. Uh, dat is ook zo. Als je een webwinkel koopt in het buitenland... ...dan moeten die ook uh, verplichte btw afdragen gelijk aan Nederland. En die moeten dus kijken van deze bezoeker die komt uit welk land. En, en dan moeten ze gelijk de btw doorrekenen en... ...aan Nederland overmaken. Dus dat is natuurlijk bedoeld om te zorgen... ...dat die winkels hier geen ontzettend nadeel krijgen... ...als ze een enorme btw hebben... ...dan, ja, dan koopt het natuurlijk geen hond meer... Daarom hebben ze ook tax-free voor toerist. Dan, ja, ja anders kopen toeristen ook niks. Dat, uh, ja, ik denk dat, dat ze dat daar heel erg op gaan toezien dan bij de grens dat, uh, dat je geen spulletjes in het buitenland kan bestellen waar weinig btw gegeven wordt. Want dat kan je natuurlijk binnen een VPN of zo kan je waarschijnlijk wel een andere locatie opgeven. Ah, maar je kan nog wel gewoon met de auto naartoe rijden hoor. Ja, ja hij loopt er gelijk aan. Ja. Ja, nou, ik wil in ieder geval wel een berichtje doen naar een uh, bericht. En, uh, een bericht over iets wat in Duitsland is gebeurd. Want een broodje met een kop koffie is geen ontbijt meer. Ja, dat is zo door het gerechtshof be be be beoordeeld. Hè. Ja, ik wil toch wel de twee belangrijkste dingen bij een ontbijt lijkt mij. Naast een uh, beken-ei-kaas uh, misschien. Uh. Ja, want uh, de vraag ging erover: dat was een bedrijf en die gaven hun werknemers een uh, ontbijt. Uh, het is een software company met uh, 80 werknemers en die geven uh, gratis hete drankjes, zoals koffie en bread rolls. Ik weet niet precies wat dat zijn, maar ja, ik denk broodjes of zo, bolletjes misschien. Ja, bolletjes, ja. ja. En <laughs> de belastingdienst die zei, ja, maar dat is eigenlijk inkomen wat je geeft van die mensen. Dus wij willen... 1,50 tot 1,57 euro per werknemer per dag over de backdated naar december 2008 tot 2011 willen wij allemaal echt extra belastinginkomsten wel zien. En nou zeiden, want dat is, ja, jullie geven een ontbijt en eh, dat is eigenlijk gewoon een vorm van inkomsten voor de, on, voor de werknemers. En toen heeft de rechter gezegd, nee, <lacht> nee, een, een warm broodje, nee of een warm drankje met een broodje is geen ontbijt. Gelukkig, maar het wordt anders een flinke som. Ja, dat is natuurlijk altijd vervelend met ondernemer dat, dat je zo'n enorme faal boven het hoofd kan hangen. Er komt opeens een of andere ruling... en dan moet je vier jaar terug lang moet je nog extra belasting gaan betalen... per dag, per werknemer... wat, wat dan inderdaad enorm een enorm groot bedrag wordt. Ja, ja daar ik ja. je angstig van. Amstig. en uh, weinig initiatief uh, neemt, ja. Maar er kan nog een beroep komen. De state government in Münster has allowed... Lout voor federal tax court to appeal. Dus je kunnen nog in beroep gaan. Maar dan gaan we gaan nog even, want dit was in Duitsland. Gaan we gaan nog even kijken hoe het in Nederland eraan toe gaat. Want de vegetarische slager, <laughs> ja ja, die bestaan, die mag zijn uh, vegetarische spekjes en zijn vegetarische braadworsten en zijn vegetarische kippenbout, uh, ja, niet meer onder die naam uh, op de markt uh, brengen. Uh, niet <laughs> Ja ja ja. ja. Heel vermoeiend ja het is de ja. Nederlandse voedsel en warenautoriteit die hebben genoeg autoriteit ja. om te kunnen bepalen dat de vegetarische slager uh, dat niet mag maar hij mag zich nog wel vegetarische slager blijven noemen mm -hmm. dat kan weer wel gelukkig maar en hij had al ze had al een aantal aanpassingen gemaakt het zal bijvoorbeeld gehakt veranderd in gehackt. <laughs> spekjes in spekjes met ck. Ja. Oh ja, dat mag ook niet, nee. Dat is ook verwarrend. <laughs> nou, je hebt toch ook uh, dingen die uh, niet cacao bevatten, mag je toch ook niet chocola noemen. Nee. Ja. Dus dan uh, heb je dingen zoals cacao-fantasie. Ja, maar je mag een jodenkoek, hier mag je wel uh, jodenkoek noemen, maar <laughs> ja. ook al zit er geen jood in. Of een eekhoornetjesbrood, uh, er zit ook geen eekhoorn eik in, en ook geen brood. Uh, uh, hey. Maar een negerzoen mag je ook weer geen negerzoen noemen. Nee, dat is dan weer Kwetsend voor de, de neven. Fauna-tasie of zo. Fantasie. Uh, ja. Fantasiefauna in de vegetarische floraburger. Er <laughs> ja, ja, ja. pas nog wel andere woordgrappen waar ze mee uit de voeten kunnen, die wel mogen. Van de, eigenlijk zijn het, zijn het een soort taalnaties, hè? Ja, ja maar de, de, je kan zeggen, er zit iets van uh, merkenrecht in. Want ook bij een libertarische maatschappij zou je dat nog wel kunnen hebben. Dat als jij een bepaald brand op de markt brengt, je, zegt, je brengt Coca-Cola op de markt en er komt dan iemand anders en die noemt zijn product ook Coca-Cola, dan, ja, dan is dat eigenlijk een soort um, verwarring. In de zin dat de consument dan denkt dat hij het een koopt, maar het ander krijgt. En dat is eigenlijk een soort contractbreuk of het is eigenlijk een soort fraude. Maar bij, een bij een ideale libertarische transactie weten beide partijen precies wat ze, ja, wat ze, wat ze kopen en is er, is er geen bedrog vindt de plaats. Maar, ja, maar maar, dat, als jij maar die, die, uh... saus maakt en iemand zegt ik heb floppy saus ja, dan kun je zeggen dat is, uh, dat is misleidend, maar ja, als jij gewoon gehaktbal hebt, gehaktbal is niet echt een merkrecht, dat is gewoon een product. En, uh, nee, maar het ja. moet vooral de consument duidelijk zijn dat hij geen gehaktbal kopend vlees erin, als hij bij de ja, vegetarische uh, uh, slager aan gehaktbal, dat... Nou dan vind ik het eigenlijk een beetje onzin, want als jij de vegetarische de slager binnenloopt en je koopt daar gehaktbal, dan dan neem ik aan dat er niet echt de verwarring is over of nee, jij daar echt gehakt dat, hebt. Dat is toch het vermoeden? Het is de intentie om uh, voor vlees te gaan. En, en, ja, ik uh, kan me ook niet voorstellen dat iemand uh, zich daarover uh, beklaagd had. Van, uh, ik naar de vegetarische slager. <laughs> Dacht ik een hakbal te krijgen? Is het helemaal geen hak? het is gewoon soja met een smaakje. <laughs> ja, dat is dus het vreemde. Er dus schijnen dat soort mensen te zijn... die gewoon altijd dat soort problemen opzoeken of zo. Die, die lopen de hele, de hele dag lopen ze rond... of er niet, niet iemand een schuurtje bouwt... die tien centimeter hoger is... dan het uh, plan bij de, uh, ingediend bij de gemeente. Als je nou omdraait, hè, als iemand dan... Uh vlees op de markt brengt met een groentesmaakje. Ik bedoel, ja, ik, ik vind het zo raar. Dan heb je mensen die willen gewoon geen vlees eten, want ze dat zielig vinden, wordt beest of zo, of wat dan ook. Maar dan al die groenten moet er dan een vleesmaak hebben. Ja, dus jij zegt dat ze dan een gehaktbal op de markt brengen die gewoon bloemkool noemen. Nee, nee, ik bedoel andersom. Dat je dan gewoon vlees op de markt uh, brengt, waar je dan kunstmatig een groentesmaak aan toegevoegd hebt. Ja. Maar dat, dat heb je dan weer niet. Nee. Een sla vink die naar sla smaakt. Ja, zoiets, ja. Nee, maar het idee van de vegetarische is dat ze mensen van het vlees willen afpeuteren natuurlijk. Dus dan proberen ze dat zo makkelijk mogelijk te maken. Net als, als een sigaret dat je dan een vapor hebt of zo. Dat, dat, dat moet een soort sigaret lijken. Maar yes. dat is het niet. Maar, maar je hebt mensen die ah. gewoon... Nou, er wordt al geklaagd van ja, mensen eten te weinig groente. Dus er is al een soort groenteweigering, zeg maar. Maar kijk, dit is niet gratis. Hè? Dus als je naar nou gaat kijken van hoeveel is het je waard dat dit voor jou wordt gedaan. Als er een winkelketen is waar je gewoon zelf moet opletten wat erin zit. En er is een winkelketen, daar is voor jou opgelet wat erin zit, en dat is uh, 2% duurder. Uh, wat zou je doen? Zou het je uitmaken? Zou je denken van nou, ik, ik vertrouw mezelf niet. Ik ga naar de iets duurdere winkel. Is het je, is het je geld waard dat dit soort dingen veel worden geregeld? Ik snap best wat je zegt over merkrecht. En als jij in, bepaald iets, in een bepaald jasje steekt en je, het is een vleesproduct, maar je noemt het iets anders. Je presenteert het op een bepaalde manier, iemand doet dat na. En, en duidelijk met het oogmerk om daarvan te profiteren. Van de energie die jij erin hebt gestoken. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat je de actie op onderneemt. Maar als het enige is van... Uh, ja, we, we zijn een vegetarische slager. Uh, we doen hier iets met een woordgrap. Maar heb je wel... Ja, ja, heb ja, je wel ik denk dat niet dat er, dat er een echt misverstand kan zijn hier. Nee, precies. Maar is het je ook geld waard? Het, het zou mij geen geld waard zijn. Ik, ik zou nog best iets kunnen zeggen voor merkrecht. Ik kan me nog voorstellen dat mensen zeggen... Nou ja, dat is me wel wat waard. Hè, dat daar niet zomaar ja. uh, iets mee wordt gedaan. Maar uh, ja, of iemand uh, per ongeluk een uh, gehaktbouw koopt... Tegen vegetarische slagen met het idee dat er vlees in zit... om die persoon tegen zichzelf te beschermen... heb ik daar een cent voor over? Nee, nee. Nee, maar als ik zelf zou... Uh, zelf gaan winkelen, zeg maar... en ik heb de keuze tussen een winkel... ja, niet dit soort belachelijke dingen... want dan zeg je, dat kan ik wel, maar... Uh, die enigszins, uh, ja, die wel goed oplet dat wat erin, uh, dat er in de Coca-Cola ook echt Coca-Cola zit. En niet een van de uh, ja, baggermerken waarvan ik geen flauw idee heb wat zij erin hebben gedaan. Coca-Cola nou, wel een, misschien een slecht voorbeeld, want het is al bagger. <laughs> maar even afgez afgezien daarvan, dat, dat er in een knorpak ook echt een knorgerecht ja, zit. En niet dat iemand... is zoveel beter. <laughs> In een, een of andere. Heel buiten de kolom. Ik moet me even niet tot dat ene voorbeeld pakken. Nee, nee, ik snap precies wat je wilt zeggen. En dat ben ik helemaal met je eens. Dat heb Daar ik nu heb nu ik het wat voor over. Nee, maar dat, ja. dat, dat merk ik nu ook. In Bulgarije is dat zo dat je... Nou laat ik het zo zeggen, er zijn hier genoeg winkels. Nou, daar is nog nooit iemand geweest te keuren. En ik <lacht> <maak> de... <lacht> <Nee>. <lacht> Behalve de klanten dan. Ja. <lacht> nou, één ding wat ik heb geleerd. Als ik naar een goedkope zaak ga... <lacht> want dat, dat gebeurt wel eens en dat is ook niet erg... Maar dan koop ik ook echt de goedkope artikelen daar... Want die goedkope zaak, dat, dat was mijn fout. Dan ging ik wel eens naar zo'n goedkope winkeltje. Dan kocht ik daar bijvoorbeeld iets met biefstuk of zo, wat duurder was. Maar ja, dat kocht niemand daar. Dus dat spul dat lag al maanden in de vriezer. Op zijn <laughs> best. Ja, ja. Op zijn best, lag het maar. Dus <laughs> daar heb ik afgeleerd. Dus ik nam gewoon ook gewoon met varken. En ja, dat koopt iedereen. Dus dat ding, ja, dat varken wat ik dan koop, dat is nog niet een week oud. He, dat is gewoon vers. En dat werkt prima. Maar, ja, je moet gewoon een beetje meer op jezelf letten. En ik, ik merk gewoon, ik ga gewoon naar die ketens die ik vertrouw. En je hebt gewoon ketens, nou, die hebben bepaalde merken, die, uh, het ziet er wat beter uit. Uh, hey, je ziet duidelijk dat uh, alles ook koel cool is in de koeling. Ja, tuurlijk. En dat, dat, daar, daar wil ik best wel meer voor betalen. En ja, de, de grap is ja, vaak, eigenlijk. Ja. En de grap is eigenlijk dat die ketens helemaal niet duurder zijn zelfs. <laughs> Want die hebben vaak hun zaakjes zo goed georganiseerd... dat ze soms ook nog goedkoper zijn. Dus het, is, het, ja. eh, het, het valt allemaal wel heel erg mee. Maar ik, daar ben ik helemaal met je eens. Het je niet veel te kosten, dit soort hey. beveiligingen. Nee, en, en je moet gewoon een beetje op jezelf passen. En als jij... Uh, ja, Bij ik... voorbeelden zoals Coca-Cola is het zelfs zo dat, uh, dat niet in elk land uh, en volgens mij in bijna geen enkel land is het uh, recept hetzelfde. Dat is helemaal grappig. Okay. Coca-Cola, dat, dat kan gewoon per land verschillen. Uh, ja. uh, heb je dat wel eens een uh, test gedaan? Ik vind die... bijvoorbeeld de Big Mac's of zo. Als je, als je een McDonald's over de hele wereld, dat is wel redelijk standaard. Volgens mij die franchisehouders, die moeten wel heel erg... ...aan een bepaalde eisen voldoen... ...en dat mensen niet opeens een, een Big Mac krijgen... ...die, die heel anders is dan, ja, dan de Big Mac... ...in zijn algemeenheid, zeg maar. De, de McDonald's wil heel graag dat uh, iedereen... ...waar hij ja. ook is... ...een bepaalde ja, verwachting kan hebben van het eten. Ja, hm. maar ik, is dus de, Bij Burger King weet ik het zeker... Hè, ...maar dat zal bij McDonald's ook zo zijn... ...en bepaalde dingen laten ze wel gewoon lokaal maken. En ja, je ontkomt er niet aan dat daar soms toch wat verschil in zit. Uh, de macroketten hebben ze alleen maar in Nederland. Ja, nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel, dat uh, het is niet zo dat er maar één fabriek is waar al die hamburgervleesdingetjes worden gemaakt. Oh, okay. nou, dat gebeurt echt wel op meerdere plekken. En er zal ook wel eens een ander, beest, uh, ander merk Beest ingaan. Ja, eentje een grasgevoerde koe of een, uh, een antibiotica gevoerde ja, koe. Ja. Hoewel ze met hun aardappels zijn ze best wel keen. Dat is vaak wel dezelfde, letterlijk dezelfde. Want uh, een aardappelras wordt alleen uh, via klonen doorgeplant. Hè? Die, uh, het gaat nooit uh, met een zaadje, maar het wordt altijd gewoon een uh, knolletje weer ja. uh, doorgepoot. Maar dus wel... het zou ook uitmaken de grond waar die in zit bijvoorbeeld. dat, zal Precies, op... dat, dat maakt dan weer het verschil uit. Hè? Dat maakt een heel, heel belangrijk verschil. Maar het is wel allemaal dezelfde aardappel. Ja, maar het zelfs eet... dezelfde ...die op, een, op dezelfde helling staat... ...die geeft het ene jaar andere wijn ja. dan het andere... ...omdat er gewoon een andere uh, weerpatroon uh, is geweest. Ja. Dus dan heb je... ...2016 was een heel goed jaar voor de Beaujolais bijvoorbeeld. Nou ja, dat, ja, dat, uh, dat zal met aardappelen ook zo zijn... ...denk ik dat er verschil zit tussen... ...als het heel hard geregend heeft... Dan, ...dan staan ze op het punt allemaal weg te rotten. Ja. Maar voor nee, de, het zal nooit allemaal hetzelfde zijn, maar... Maar voor de... Hoe heet dat? De wijngaathouder, of hoe ze iemand ook heet... Die heeft natuurlijk wel belang bij, hè, Dat de naam uh, heilig is, laat ik het zo zeggen. Hm. Hm. Ja. Maar uh, we gaan even naar het merk uh, Trump... Want, uh, weet u, gebeent, als je iets verkeerds zegt over Trump, dan kan je zo een kogelregen over je heen uh, krijgen. Althans, uh, als we Pat Robertson moeten geloven. Pat Robertson uh, beschuldigde Las Vegas uh, een Aanslag, ja. Aanslag op uh, disrespect voor Donald Trump. Ja. Nou ja, Pat Robertson is zo'n uh, tv-predikant. Uh, die man is al heel oud. Die was uh, met name dan in de jaren tachtig, uh, uh, kwam hij uh, naar voren zetten. Nou ja, en die man die heeft gewoon een geestelijke propaganda. Die over uh, het volk uh, uitwaaiert. En nu zei hij dan inderdaad uh, dat uh, disrespect voor, uh, voor Donald Trump uh, was dan uh, uh, reden voor uh, de aanslag in uh, Las Vegas. Waar een, uh, een, een multimiljonair. Uh, die met pensioen was uh, 29 uh, of nee, van 20 uh, vuurwapens op een uh, menigte van een country western uh, festival afvuurde ja, ik vroeg me al af waarom ik weer zoveel uh, gun control dingen voorbij zag komen jij nou, dus oh, was uh, een van die mensen die onder steen had geleefd ja. nou nee, ik, ik probeer <laughs> dit soort dingen een beetje te ontgaan Het, dit interesseert me helemaal niks moet ik eerlijk zeggen ja, de, het is altijd weer hetzelfde verhaal. Nee. Daar komt, dit, dit, ik weet niet, ik heb dit ook niet eens gelezen, maar ik weet niet. Komt dit ook weer vanuit zijn hoek, zo'n predikant aan dat onze morele verval dan uh, de reden is waarom ja. ja nou uh, <laughs> je, dit is zo vaak hetzelfde verhaal dat dat... Wij elke keer als hurricane een seizoen ja. uh, langs is geweest dan hoor je weer een paar tv dominees zeggen dat door de homoseksualiteit kwam, uh, Ja, homoseksualiteit en abortus maar dan moet je die uh, altijd wel een beetje met een lantaartje zoeken toch die uh, dat soort lui ja, ze, nee, maar ze komen ook in de media omdat, ze, omdat het heel leuk klinkt allemaal. Ja. Nou, Pat Robertson is wel een grote jongen, hoor. Hij is van de, ja, de 700 club ja, Ik zeg nou even de wiki te checken. <laughs> maar hij is, uh, hij is wel een, een grote... Een grote naam in dat wereldje. Nou, ik, ik denk dat het, het is al twintig of dertig jaar geleden. Nou, Toen las ik ook al een stuk over dat tutoieren het begin van de is. Dus het is, uh, ja, iedereen, er zijn mensen mee bezig. Die je zien overal in dat soort uh, bewegingen de reden waarom er uh, groot kwaad is. En, ja, je moet wel uh, zien, het lijkt me wel dat het zijn natuurlijk allemaal, het is een country uh, iets... Als er een politiek motief achter zit, dan zou ik dat in de ja, anti-Trump-hoek plaatsen. Ja, dat snap ik wel. Maar ik ben eigenlijk veel banger voor uh, die, die drang om die guncontrole doorheen te krijgen. Ja, dat is zo... Kijk, we hebben hier te maken met mensen die, waarvan we weten dat ze mensen willen doodmaken om te <laughs> krijgen. Dus het idee dat dat, uh, ik, ik heb het gevoel dat dat iets moet zijn wat niet meer bezocht mag worden of zo. Want anders krijg je alleen maar steeds gekkere dingen. En dan, uh, nou, dan gaan we elkaar straks verwijten dat het misschien wel false flag operations zijn, weet ik veel. Ja, direct. Nou, en daar, heb ik, dat, daar, daar word ik helemaal moe van. Dat hoef ik ook ja. niet het, het is, het, uh, ja. Waarom word je daar moe van? Nou, dat is, uh, ik, ik heb het gevoel, ik, ik word daar moe van omdat het, uh, het is, ja, ik wil een bepaalde kant op. Ik denk dat we als mensen een bepaalde. <sk sua> ik ben vooringenomen, heet dat? Ik wil een bepaalde kant op. Ja, nou ik bedoel, qua verlichting. We kunnen onze energie op een bepaalde manier aanwenden, waardoor we, ja, we dingen kunnen bereiken zoals die ons leven comfortabeler maken en aangenamer. En uh, deze continue tegenbeweging, die zo breed leeft. Ja, daar word ik gewoon heel vermoeid van af en toe. Wat is een continu tegenwering die breed leeft? Ja, dat is dat heel veel mensen zijn bezig met regressie. ze willen, uh, We moeten weer dat gun control moeten bezoeken. Uh, we moeten weer uh, over uh, bepaalde sociale aspecten hebben. Mensen blijven maar in vastzitten... Het lijkt me doorgaan tot het, tot het ja. er door is. Dit kan je toch... Ja, je, dat, zo gaat dat toch? Ja, het ja. ja, ik vind het dat betekent een al beetje... Deze, de, de, kan je, al deze energie, de, al die mensen... Ik, ik zou liever zien van uh, met zoveel toewijding proberen... Uh, je oude dag draaglijker te maken. Hè? We worden allemaal ouder. Nou, Probeer dat een beetje aan te pakken. Of een kolonie op Mars of zo. Dat, uh, dat vind ik interessante dingen. Laten we iets uh, geks gaan doen. Maar dit... Uh, ja, al onze energie besteden aan dit soort verhalen... Dat is, uh, ja, vind ik heel jammer. Ja, maar voor, ja, voor het uitoefenen raar... van macht heb een je van gewoon... de, Een van de rare dingen hierbij hè, was uh, dat op zijn kamer schijnt dan ook uh, antifa propaganda te zijn gevonden. Oh. Ja, dus dat is een heel raar verhaal. Maar... Ja, dat is nog niet echt bevestigd um... ja, Nou, nee. ah, ISIS, Isis heeft het trouwens ook al uh, geclaimd, ja. die <laughs> aanslag. Maar ja, ja, hier in de straat als laatste aanrijding en niet ook al door Isis opgeheist. Dus, uh, ja. dus, en ik ga zo ver, zeg maar, uh, van hè, wat moet je ermee? Nou ja, ik vind... Uh, dit soort onderwerpen wel bespreken. Want ik vind het ook raar uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, bij vorige aanslagen, bijvoorbeeld in uh, Bataclan, uh, toen werd er uh, wel ineens pro-wapendingen ge genoemd. Zo van, uh, nou met een vuurwapen zouden wij die mensen in een concertpubliek uh, stil kunnen krijgen. Maar bij dit geval uh, is dat argument uh, is even niet geldig. Ja, het lijkt hem wel oh. op, ge, op geshaped, dit incident, om dat argument niet geldig te maken. Ja. <lacht> ja. Er is een achter. Ja. ja, want je zou dan een sluipschutter moeten zijn op een country western festival. om deze man uh, uit te schakelen. Nou, of je kan natuurlijk nog steeds zeggen: iemand, dat zei Piet, Peter Schiff ook. als jij in het hotel, de, de kamer ernaast, iemand hebt die, die een wapen heeft. die kan natuurlijk wel in actie komen. Ja. Tegen iemand met twintig uh, uh, uh, semi-automatische, automatische vuurwapens. Nou uh, oh ja, ja, hij staat uit het raam te schieten. Dus uh, hij staat met ja. zijn rug naar je toe, denk ik, als je binnenkomt. Uh, nou ja, hij had ook allemaal camera's uh, opgehangen. En, en zijn wapens zitten aan, het, uh, aan, het, uh, aan de westerbank vastgeschroefd. <laughs> ja, uh, ja. Dus, maar dat is het ook zo. Bijvoorbeeld, hè, waarom komt het complotdenken zo naar voren? Een van de redenen is dus omdat er gewoon heel veel verhalen uh, loskomen. En niet het een en het ander is met elkaar te rijmen. Maar we hebben wel de neiging om dingen heel snel te willen plaatsen. Het ja, is pas één dag oud natuurlijk, dat weet je nou. Ja. Ik, ik moet nog helemaal ja. uitkristalliseren. Nou ja, er ja. zijn wel heel veel dingen over hem bekend zie je inmiddels. Ja. Alleen uh, dingen die er echt toe doen, die, die worden dan geheim gehouden. Zoals bijvoorbeeld zijn medisch dossier vanwege de privacy. Maar voor de rest ligt zo'n beetje alles over die man op straat. <laughs> daar las ik al over Zero Edge. Daar stond al dat hij, uh, hij was een aantal benzodien van die slaapmiddelen voorgeschreven. Oké. Okay. En Zijn, ja. zijn, zijn vliegbuffet was niet verlengd. Ja. Dat kan en, ook meestal komen door medicijngebruik. Ja. En, enorm gestreerd en zijn als je vliegbuffet niet... Doet. En hmm. ik vind, hè, voor de mensen die voor vuur, vuurwapens zijn, ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om op dit soort momenten een argument voor vuurwapens te... Voordat de lijken, lijken koud zijn, begint ze al haar agenda te spuwen. Ja, ja, maar dan vind ik ook van ja, maar juist op dit soort momenten moet je dan die argumenten gewoon klaar hebben. En niet zeggen van. ja, hè, nu is het moment en niet naar. Hè, want het leed is zo groot. Want als er. Uh, want uh, nou, daar heb ik ook filmpjes van gezien dat dezelfde mensen die dit nu roepen... bij aanslagen van moslims... riepen ze dat er meteen actie eh, moest worden ondernomen. Hè? Dus dat is zeg maar meter met twee maten. Maar wacht even, dezelfde mensen die riepen... Die riepen bij een aanslag van moslims... riepen ze wat en wat... En nou riepen ze zo van nou dan moeten gelijk... Uh, de grenzen moeten dicht en weet ik veel wat. Ja, maar wat nu roepen het, ze zeg nu? Maar, nu? Nu het zeg maar een blanke miljonair is... die met pensioen is... en daar is ook weer een leuk filmpje van... van hoe zo'n nieuwszender als Fox het moeilijk heeft... Om hier iets over te zeggen. <laughs> Omdat. Uh, maar je zegt nou, nou zeggen ze, diezelfde mensen zeggen niet: de grenzen moeten dicht. Nu het een blanke miljonair is. En nu, in zeggen juist even... van, nu zeggen ze juist: Nu zeggen ze juist: De grenzen moeten die... open en dan kan die weg. Nee. Nee. De bejaardenhuizen ze... moeten op slot. Hè. Wel, godverdomme. <laughs> nu zeggen ze juist. Van, eh, koppen dicht, want eh, het leed is zo groot. Oh, Oké. Okay. Snap je? Ja, Terwijl, van wanneer wil je het er wel over hebben? Hmm. Nou, als je goede argumenten hebt voor vuurwapens, ja, dan moeten die nu ook gelden. Want juist omdat de situatie zo kut is, ja, kom ja, nu maar met de, goede de, argumenten. De, de, de toon die je gebruikt, de, de, de, vind ik al incorrect. De argumenten voor vuurwapens, nee. Argumenten tegen een verbod op vuurwapens. Want nou, dat, dat, dat, ik, daar ik, gaat het ik, om. Het is, uh, ga je Nederland, vuurwapens, vuurwapens verbieden? Nee, in Nederland is het vrij makkelijk. In Nederland is al een verbod op uh, vuurwapens. Ja. Dus, uh, I mean. uh, je hebt alleen het verlof om ze nog uh, wel te mogen hebben. Ja, dus, uh, dus als je een uh, vuurwapen vrij bezit wil, of hoe heet dat? Dat je vrij vuurwapen bezit uh, wil hebben. Nou, kom dan maar met argumenten voor om de situatie te veranderen. Ja, het non-agressieprincipe zeg ik. Uh, uh, elk verbod van vuurwapens is een overtreding van het non-agressieprincipe. Want het, ja, dat kan ook alleen met vuurwapens verhandhaafd worden. En Molineux heeft daarover gezegd, dat vond ik wel een mooie typering, van uh, die mensen die, die voor een verbod zijn op vuurwapens. Die zijn helemaal niet voor een verbod op vuurwapens, want die willen alleen dat de overheid vuurwapens heeft. Maar dat, dat... Je kunt alleen vuurwapens verbieden met vuurwapens. En dan wil je gewoon, je wil een, een ongelijkere verdeling van macht. Dat is eigenlijk het enige wat je wil. Ja. Maar, maar nou ja, dat, je je dat zou best ook kunnen toch... beweren dat je gewoon niemand vuurwapens wil hebben. Daar is best wel wat voor te zeggen. Ja, maar ja, dat, ook... dat kan natuurlijk niet. Want bij een verbod, ja, je kan, als iedereen het vrijwillig zou doen, is dat, is dat natuurlijk prima. Maar je zou kunnen zeggen dat niemand vuurwapens gebruikt. En je zou ze wel publiekelijk toegankelijk kunnen maken op het moment dat het nodig is. Dat je vuurwapens hebt, betekent niet noodzakelijkerwijs dat je ze hoeft te dragen of dat je ze thuis hebt. Ik denk dat er heel veel variaties mogelijk zijn. En je kunt ook zeggen van niemand, ook geen orde, niemand heeft een vuurwapen. Je kunt zeggen, maar je kunt zoveel zeggen natuurlijk, maar een verbod moet afgedwongen worden. En de dwang die moet geëscaleerd kunnen worden naar uiterste vorm van dwang. En dat is iemand doodschieten. Dus ja. je kunt alleen een wet handhaven op verbod op vuurwapens als je iemand hebt die bereid is iemand doodschieten als die de wet overtreedt. Mm -hmm. En dan zit je al niet meer met een verbod op vuurwapens. Dan zeg je gewoon. Ja, ik wil alleen dat mensen in uniform vuurwapen hebben, want daar voel ik me veilig bij. En maar... daar zeg ik, van, daar is geschiedkundig heel weinig aanleiding voor. Omdat mensen in uniform. die hebben in de 20e eeuw 260 miljoen mensen vermoord met vuurwapens. Maar het kunnen ook uh, omwonenden zijn. Als iemand niet bereid is om zijn vuurwapengedrag aan te passen naar wat uh, gewenst wordt, dan, uh, dan, ho dan hoeft het niet noodzakelijkerwijs een autoriteit te zijn. Het kan ook zo zijn dat er, uh, dat er, uh, dat er een algemene, hè, normaal afgesloten opslagplaats is voor vuurwapens, waar gewoon de omwonenden dan uh, uitnemen om degene te confronteren die uh, onaangepast vuurwapengedrag vertoont. Nou, wat uh, doe jij dan met iemand die zelf een vuurwapen wil houden? Dat is dan de uh, vraag. Uh, dat, ja, het, het gaat me niet om wat ik wil. oké? Okay? Het maakt mij niet zoveel uit. Ik denk uh, dat ik op zich wel uh, zou kunnen leven met een samenleving waar mensen vuurwapens mogen hebben. Maar uh, ja, dat zou uh, maar, maar in mijn voorkeur wel een samenleving zijn waarin dat uh, in generaties al zo gegroeid is. Uh, ik zit niet te wachten op een samenleving zoals Nederland, waar op een of andere dag uh, vuurwapens uh, prima zijn. Dat, dat is gewoon, uh, ja, daarvoor heb ik niet zoveel vertrouwen in de mens. Nee, de, ik, ik snap wat je zegt. Uh, je hebt wel vertrouwen in de agenten met de vuurwapens. Nee, nee, nee. nee. Uh, kijk, ik, ik, ik zie de Heel veel mensen in een samenleving als Nederland met een hoge maat van keurentelen zie ik niet als volwassen mensen. Dus als ik dan, dan is eigenlijk de vraag: van... wil jij een stel kinderen vuurwapens geven? Nou, dan is mijn antwoord daarop nee. En uh, dat, dat betekent niet dat. Ja, maar dat, dat is ook weer het raar. Het is ook taalgebruik. Taaltechnisch ga ik hier weer uh, op uh, inhakken. Want uh, wil jij mensen vuurwapens geven? Het ja, is alsof het een soort uitkering is. Nee, toegang tot. Maar heel veel ik, van die uh, anti-vuurwapen mensen die zitten continu de taal te verkrachten om hun, om hun zaak te overbloemen. Ja, dat, voor voorgedeelte is natuurlijk gewoon overgenomen, want het is, het is gewoon door de media naar binnen gegoten, maar het is niet, het is niet een uitkering of zo. Nee, maar wil, je maar uitkering je geven, wil je mensen een uitkering geven? Wil je mensen een vuurwapen geven? Ja, je ja. moet het in een context plaatsen. Kijk, en er is een context van een land, uh, of tenminste de staten, waarin uh, generaties lang mensen... Uh, uh, vuurwapens mochten dragen... en nog steeds mogen dragen. En er is een context van een land zoals Nederland... waar generaties lang mensen... niet alleen geen vuurwapens mogen dragen... de meeste mensen niet... maar daarnaast ook nog heel veel andere dingen niet mogen. En een land zoals Nederland... daar is, dat noem ik een bepaalde vorm... van curatele waaronder waar wij in Nederland leven. En dat... Uh, is in zoverre mate doorgeschoten. Dat een Nederlander, beschouw ik niet als een volledig volwassen persoon. Dus een hele grote groep kinderen toegang geven tot vuurwapens. Laat ik het zo uitdrukken. Dat vind ik een slecht idee. Dat uh, betekent niet dat ik in principe te porren ben voor een beleid van vrij vuurwapenbezit. Ik denk dat een vuurwapenbezit. Uh, een volk wat toegang heeft tot uh, vuurwapens. Een makkelijk toegang heeft tot vuurwapens. Legaal toegang heeft tot vuurwapens. Dat het een goede tegenwicht is. Voor onderdrukking. Maar ik, ik denk dat uh, ik, ik, ik zou, bijvoorbeeld in Texas zou ik me prettiger voelen met de bestaande ja, ik heb wat je bedoelt. toegang tot vuurwapens dan ik in Nederland me zou voelen als het op een of andere dag zou veranderen. Zou ja, ik me ja, dit soort trekken. dingen gebeuren natuurlijk nooit. Dat is eigenlijk nee, dat een probleem ook. Want ja. dingen veranderen niet van de een op de nee, andere dag. Maar daarom moet je het in de context plaatsen. En daarom snap ik ook dat je vanuit Nederland... redeneer je vanuit het, uh, dat je vuurwapens mag hebben. En vanuit Texas zou je redeneren... vanuit het idee dat je vuurwapens gaat verbieden. Ja, dat is een hele andere benadering... Uh, hoe je erover praat. Want in Nederland is het, het is al verboden... voor bijna iedereen. Ja. Ja, ik zag laatst bijvoorbeeld een, een plaatje voorbij komen. Zo'n meme... En daar stond in van, ja, uh, in de samenleving waarin mensen zijn tegen, uh, die zijn tegen het right on healthcare, maar voor het right on firearms. En dat is natuurlijk een enorme, enorme uh, verbastering van de, van de hele zaak. Want een right, de right on healthcare, het recht op health, health, uh, healthcare, dat, dat, ja. wil, dat wil aangeven dat jij het recht hebt op gratis gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat jij dat jij anderen kan laten verplichten om voor jouw gezondheidszorg te dus zeker betalen. Zeker is er een uh, samenhang. En de right on firearms, het is natuurlijk helemaal geen recht dat je anderen kan laten betalen voor jouw vuurwapens. Het, nee, want, is, het, is, het is alleen ik, maar dat ja, jij ja. het recht hebt om een vuurwapen te kopen. En ja. je hebt al, in die zin heb je al het recht op healthcare. Want je hebt het recht om healthcare te kopen. Ja. Ja, ik snap dus dat het hele woord recht wordt daar helemaal voor. Voor Hasbro. Het een is ook een recht op een dienst. Hè? Dan moet het impliceren dat iemand anders dat voor jou moet gaan regelen. Ja, dat verplicht is het. En die andere Leven is alleen te... maar een uh, recht op, een, op het bezit van iets. Ja, ja dus nou, daar... Je hebt ook niet recht. het recht op het bezit, niet in de zin dat je. is te mogen bezitten. Ja, je mag, je mag het bezitten, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, dat bedoel ik, ja. Ja, ja maar we hadden het trouwens over Pat Robertson. <laughs> ik zou ja. zeggen, Google het maar eens. En dan vooral uh, Pat Robertson predictions, dat is echt oh, hilarisch. <laughs> ja, ja, ja. ja In mensen... <laughs> <laughs> <laughs> dat nog niet, dat nog niet. Maar hij is een ster in het uh, ja, vo voorspellen van het einde van de wereld. En heel frustrerend, ja. die wereld die bestaat nog steeds. Ah, dus, uh, het is een <laughs> beetje, het is, kijk, het is een oude man. Het is een beetje op zijn retour. Het is, een, het, is, het is weer niet iets waar ik me nou zo zorgen over maak. Het is gewoon, ja, als, ja. als hij voorspelt dat uh, de wereld vergaat, weet je, <laughs> ja, gewoon zeker dat. Er <laughs> <over>. <laughs> ja, ik geen zorgen over. Want al die andere keren is het <laughs> ook niet uitgekomen. Dus uh, procentueel gezien. Uh, er zijn mensen die het klakkelijk overnemen. Ja. Ja, die hebben gewoon hun eigen hersenen uitgezet en nemen het gewoon <laughs> één op één uh, over. En... Ja, die, dat is ook een groep oudere mensen. Ik bedoel, dit is een, dit is een uitstervende generatie, denk ik. En, ja, ik, Nou nee, ja, ik... ja, ja. No, no, ze blijven komen hoor. Die, die, die, want ik, heb, ik heb ooit een keer dat verhaal verteld. van dat er een man die had een boek geschreven. die wist zeker wanneer uh, Jezus terug zou komen. En die had zelfs de week uh, voorspeld. Want de ja, dag de kan je... boys zijn dat misschien of niet. Weet ik niet. Maar uh, de, de, de, de, de dag die kan je niet voorspellen. Want het staat in de Bijbel dat dat niet kan. Maar de week kan dan wel of de maand. En uh, nou ja, dat had hij dan gedaan. Hij heeft miljoenen boeken verkocht. En toen uh, bleek uh, Jezus die, de dag dus niet, uh, of die week niet terug te komen. En uh, nou ja, toen heeft hij een boek geschreven van waarom hij niet terugkwam. En hij heeft ook weer miljoenen verkocht. Maar hoe bewijs je dat, dat, dat hij niet teruggekomen is? Nou ja, want, uh, anders was het wel op tv geweest. Dat het... Ja. <laughs> ja, maar het was dan weer de schuld. Niet wel was... op tv. Hij had dan ook weer zo dag geframed van het was de schuld van de christenen, want ze waren niet heilig genoeg. En toen had Jezus eerst van, nou potverdorie, ik kom het niet terug. Dus, ja. Ja, weet je wel. <laughs> Ja Het is een hele business daar natuurlijk. Hè. Dus, uh... Ja, maar niet alleen daar toch. Dat is toch heel veel plaatsen in de wereld: is religie een business. Yeah, ja, business yeah. is, Dat ja, ja. Dat is waarom uh, Jezus de tafels uh, uh, van de Joden omvergooide in een tempel. Ja, uh, uh, ja. Toen te... was er ook al een enorme business, denk ik. Yeah. Uh, eh, yeah. Ja, ja, ja. En dat irriteerde de goede man. Maar uh, een, ander, een <laughs> ook, andere hem, reden waarom hem bevelen, ik. Hem kijkt op business op. Als je vandaag de dag in Amerika zou komen, is wel, uh, ja, <lacht> dat helemaal dingen om Hij had wel een karakter hoor, die Jezus. Beetje temperament op uh, Ja, uh, Nee, maar goed, uh, de ja, andere de reden. Ik wel uh, teruggekomen, maar uh, kijk, het was een mens. Hè, dat, toen hij toen terugkwam, was het ook een mens. Dat ja, was toch altijd in menselijke gedaante. en nu ook. Toen hadden ze hem gekruisd, want ze vonden hem heel irritant. Dus ja, maar misschien zijn de, is de samenleving nu van zo'n aard... dat hij ja, wel meer ingeeft dan aan zijn menselijke kant. En misschien zit hij gewoon ergens uh, te gamen. <lacht> hij is, zit ergens te de behoor, denk ik, hè? Hij is een alleenstaande moeder Ja, ja maar want... Ja, toen uh, ze moeder zwanger werd, uh, die, die man die besefte dat hij uh, ja, eigenlijk toch niks met vrouwen had. Dus die, uh, ja, die, die haakte af en toen moest uh, Maria 2017, die moest, uh, 2000, die, moest gewoon, uh, ja, die moest het zelf maar rooien. Dus die heeft nu Ar bijstand. En, uh, zo. Een andere reden dus waarom ik uh, dit onderwerp ingebracht uh, heb. Hè. We hebben een uh, overleg uh, voor uh, deze uitzending en dan stellen we... Altijd onderwerpen naar elkaar voor, was om de manier van denken van deze man. In wezen, zeg maar, is het gewoon heel snel tot conclusies komen binnen je eigen denkwereld. Dus, ik heb een keer binnen het boeddhisme een keer zo'n zin voorbij zien komen van going for the shortcut. Dus de binnen doorweggetjes, de smokkelwegen wegen in je brein bewandelen. En, en, en daar lijkt dit dan op. Er gebeurt iets... en binnen je eigen referentiekader... omdat het zo pijnlijk is... of weet ik veel wat... geef je er dan ook zo... Uh, een patsboom uh, gelijk... Een, uh, een, een antwoord erop. Terwijl... ik denk dat het juist heel goed is... om... Uh, als een soort Max Verstappen... Uh, Nederlands grootste... racetalent... Uh, de droge plekken van de baan met elkaar op te zoeken... en juist met elkaar de gripsituaties uh, te vinden. Van, waar gaat dit nou uiteindelijk over? Van, nou, misschien zijn onze standpunten verschillend... maar waar hebben wij het nou eigenlijk over? En nou ja... Volgens mij is het wel een aantal keren aardig gelukt van dat we toch eh, nou, moeilijke onderwerpen eh, bespraken. Maar ik merk eh, nou ja, op Facebook en eh, de social media, de media, hè, dat die kloven zo eh, groot zijn en, eh, en misschien zelfs wel heel erg groot worden gehouden. En, ik hoop zeg maar dat, dat mensen dat met elkaar uh, kunnen overstijgen. Door manieren te vinden om het er wel met elkaar erover te kunnen hebben. Hoe moeilijk het er ook is. In plaats van te zeggen van, we moeten het er nu niet over hebben. Uh, ja, ik bedoel, als, als de vrijheid van meningsuiting moet tellen, dan is het juist op nu. Nou ja, maar ik denk dat... Juist na zo'n enorme emotionele gebeurtenis, dat het niet handig discussiëren is. Omdat, dan zie, je zit je in een moment waarop je totaal niet rationeel bent. En dan, uh, dan, ja, dan neem je niet de, ja, de beste beslissingen. Dus ik vind dat, ik vind het eigenlijk een heel slecht moment. Ik hoorde laatst ook iemand zeggen dat, uh, veel statisten die gebruiken het volgende argument. Als jij zegt van, nou, we zouden het, uh, zo, zo het best kunnen doen volgens, eh, uh, libertarische filosofie. Dan zeggen ze, ja! Maar hoe zou jij dat dan geregeld willen zien als jouw moeder net eh uh, vermoord en verkracht was? Uh, waarmee ze eigenlijk willen zeggen van ja, welke beslissing zou jij nemen als je de taal van de wereld was en, en uh, niet rationeel nadacht? Alsof dat een goed eikpunt is. En, en ik denk dat, dat juist niet een goed eikpunt is. En dat je het best en daarvoor zijn. Maar en als dat nou het beste is ook, uh, eikpunt is, sorry, stel voor dat dat nou het beste eikpunt is. Ja, want ik nee. denk niet dat het nee, gaat. Ik denk niet dat dat het beste is. Rationeel denken het beste denk eik... het helemaal... denk het denk het best is, maar dat is nee. mijn opvatting daarover. Nee, want je hebt juist ook uh, uh, gevoel nodig om, er, uh, om uh, ja, een bepaalde gewicht aan te krijgen. Zonder gevoel kun je niet sturen. Zonder gevoel heb je alleen maar droge data. En uh, maar we leven in een gevoelswereld. Ja, daarom werkt die vergelijking uh, ook ja, tussen... Ja, uh, terug de gevoelswereld. Ik houd bij rationeel nadenken. Ja, daarom werkt die vergelijking ook tussen de healthcare en het vuurwapenbezit. Ja, yeah. ik denk... Ja, maar dat het is, is, is, uh, is sofisme. Het is nep redeneren natuurlijk. Het is dingen, uh, uh, gelijkstellen ja, maar, aan elkaar die, die hey, niks uh, met elkaar te maken je, Word je daar nou niet eens moe van? Dat je denkt ja, daar word van, ik heel moe van, ja. Ja, dus je bent nou, het met ik, me eens. Ja, ik het wordt denk tijd ik. dat we dat een keer achter ons laten. Want ja, maar ik denk dit dat is is Dit is die, niet, dit is die, dit is die wel, regressieve tegenbeweging waarin we steeds vast blijven zitten. Het ja. blijft maar om dat gevoel draaien. Ja. En jij bent ook moe, net als ik. Maar we moeten een beetje afstemmen tot we op dezelfde manier van moeheid terechtkomen. Ja. Dit, dit want, blijft zo. Dan hou je die demagogen niet meer uit de lucht natuurlijk. Die demagogen die blijven gewoon uh, zeggen, want, aha, nu ben je in een uh, emotionele toestand. Nu kan ik je verleiden tot een ja. domme uitspraak of zo. Ja, maar dat, dan dat gaat het nou, gaat er toch niet Enorme prestatie, daar hebben we wat ja, aan. Maar dan gaat het toch niet om het gevoel zelf, maar om de proportionaliteit. Dat is waar het om gaat. Niet om het gevoel zelf, maar om de proportionaliteit. Ja, om. Omdat het argument is dan toch van, nou, uh, de reacties daarop zijn uh, of te snel of te overtrokken. Zeg maar, dat is niet, zeg maar, de situatie. De wetten die dan komen, zeg maar, die slaan niet de spijker op hun kop. Nee, dan, dan krijg je van die te... mensen die zeggen: ...ja, ze moeten maar zo'n ballen opknopen aan een lantaarnpaal. Ja. ja, dat is een beslissing genomen op basis van gevoel. Ja, ja terwijl <laughs> welke, het wel welke statistische data hè, zou je hier dan op, op los willen laten? En ik denk. Um, ik ben niet ik, van de statistische data, ik uh, hou van logica. Ja, logica. Dat is heel. Uh, nou, dat is echt een, een heel raar zwaard. Uh, laat ik het zo zeggen. Want dat is zo'n woord. Ja, dat, dat is zo'n woord uh, waar uh, mensen ook een eigen invulling aan kunnen hebben. Ja, dat maar, is een woord. Maar dat maakt me niet uit. Hè? Ja, maar uh, uh, ik, natuurlijk uh, uh, uh, als je uh, met elkaar in een staat komt van. Nou, je zou zelfs kunnen kijken van, misschien is de situatie uh, juist wel een reden om te zeggen van, nou, in Nederland hè, hebben we vuurwapens juist nu wel nodig, zou kunnen. Hè. Het is een bepaalde denktrand, ik zou juist niet die kant op denken. Maar het kan. Als je dronken bent, hoe zou je hierna nou overdenken als je stom dronken was? Misschien moeten we dat als eikpunt nemen. Gewoon omdat het emoties dan beter naar buiten brengt. En dat het dan eindigt met een groot knuffelen. Ja. Dus, dus nou ja, weet je. Ik, ik, ik, ik, zag, uh, ik hoorde ook zo'n opmerking voorbij komen van een republikein. Die zeg maar verzuchtte van dit is de prijs die we voor vrijheid uh, betalen. En de ja. reactie daarop, zeg maar, een, uh, yeah, sorry. de reactie daarop, ja, is misschien niet zo gewenst, hè. Want die uh, mensen die je misschien probeert in de meestand te krijgen, krijgen juist in de tegenstand. En die gaan zich formeren, en daar krijg je net zo goed hardere uh, wapenwetgeving van. Ik zat even een quote van mezelf te zoeken. 15 september <laughs> dit jaar. If logic worked, don't you think we would have a different world? <laughs> <laughs> okay, uh... ja, maar ik zeg ook niet dat het, dat het werkt om anderen te overtuigen, want veel mensen, meeste mensen geven er een balme logica aan, maar het geeft wel een handvat om je eigen mening te bepalen en daarbij wil ik li liever niet een hele berg emotie erbij betrekken, want ik weet dat die, dat die mening dan niet verstandiger wordt. Dus het argument van uh, ja, hoe denk je hier? Maar hoe zou jij hierover denken als, als net je been afgehakt was of zo? <laughs> ja, dan zou ik waarschijnlijk niet zo uh, verstandig over denken, nee. Het, uh... ja. hm. Maar we moeten wel even verder. Want uh, we hebben nog een aantal berichten te gaan. Overigens, uh, Pat Robertson heeft ook ooit een uh, gooi gedaan aan het presidentschap. Ja, wie niet. Maar, maar net, heeft hij uh, verder uh, met een, een Homoproxy 2 op de achterbank van zijn auto gelegen? Want nee, dat is dat een andere. Want altijd wel een beetje bij bij dit soort domeinen Ja, nee, bij, de, bij en deze, <laughs> het enige wat, wat ik zo ver gezien heb, ik heb nog niet alles gelezen. Maar uh, tot nu toe was het vooral uh, zijn mislukte uh, voorspellingen. Uh, daar was hij het beroemdst om. <laughs> <laughs> ja. Hij heeft ook Dat is wel grappiger. Dat uh, in een hurricane-seizoen. riep hij. Uh, van ja, de, er zal een orkaan langs de westkust trekken. Wat hij normaal altijd doet. En toen had hij verspilling gedaan. Komen er <laughs> geen orkaan langs de westkust. <laughs> <laughs> dat is ook veel te specifiek. Had je hem zo kunnen vertellen? Dat, uh, de mensen blijven echt heel vaag in zijn verspilling. Ja, ja. <laughs> er komt een financiële crisis samen. Is ja, bijna... ja. En die zal in China beginnen. Begon er komt een erg... groot onheil aan. Pepsi, klaar. <laughs> nou had hij we weer voorspeld dat de chaos zou uitbreken, maar uh, goed. Ja, <laughs> dat is dat zover, Pat Robinson? We gaan even naar uh, uh, Geef. Uh, geldboete voor Leeghuis. Ja. ja, dat is ook weer zoiets. Uh, dus dan ga je het ene, de ene ellende met de andere bestijden. En het gaat hier over de heer De Mos. Dat is een uh, fractievoorzitter van, uh, Sorry? Van een levenbaar partijtje. Ja? Toch? Ja. ja de groep de Mos in de Haagse Gemeenteraad. Richard, oh, Richard uh, de Mos. Ja, het is waarschijnlijk een uitgestapte iemand of zo dat het Groep oh, de Mos is. Oh ja, een ex-PVV. Uh, ex, uh, ja, ja, ja, hij heeft ook uh, in de Kamer gezeten. wel. Uh, een ex-PVV. Ja, hou ik gelukkig niet bij. Ja. Maar hij zegt over Den Haag: we kunnen ons die leegstand in Den Haag niet veroorloven. Zegt de fractievoorzitter, wordt hij dan genoemd. De fractievoorzitter De Mos van de groep De Mos. Ja, waarschijnlijk is het de groep van één. En die, die zorgen heeft over groeiend woningnood en door leegstand verpauperde winkelgebieden. De Mos, wie leegstand saait zal krakers oogsten. Dat uh, klinkt dan als heel diepgaand ofzo. Kraakstof verboden. Zegt dus hij ook nog. De partij stelt dat het dankzij landelijke wetgeving mogelijk moet zijn om boetes uit te delen. Zoals onlangs in Amsterdam is gebeurd. Dus onlangs in Amsterdam is dat kennelijk gebeurd zonder landelijke wetgeving die noodzakelijk is. Volgens hem. Dat is een soort uh, zwartbeboete. En dan staat. Natuurlijk moet je projectontwikkelaars die panden kopen om ze op te knappen, te renoveren of te transformeren naar woningen niet beboeten. Maar speculanten die huizen kopen of winkelpanden bewust leeg laten staan, moeten aangepakt worden. Dus, uh, ja, ik zou wel zeggen, waarom koopt een speculant een huis of kantoor om die bewust leeg te laten staan? Waarom verhuurt hij dat niet? Eh, dat is natuurlijk dat is wel een raar geval. Raar geval. En, en ik zou zeggen, de reden dat hij dat niet verhuurt is natuurlijk, eh, normaal zou je elke inkomsten verwelkomen. Dus dan zou je de prijs laten zakken tot je het kan verhuren en niet leeg laten staan. Maar de, de gein is natuurlijk dat je, dat je die huurcontracten niet mag beëindigen. En dat verhuur, uh, huurders een enorme bescherming genieten. Waardoor als ze er helemaal in zitten, krijgen ze nooit meer uit. Dus, dus gaan die speculanten daar geen huurder in zetten. En dus het is het beleid van de overheid wat eigenlijk de oorzaak is van die leegstand. Want in een normale vrije markt zou je het kapitaalgoed niet onbenut laten. En de mos heeft als voorbeeld het winkelcentrum Leijweg... waar vorig jaar 10% leeg stond. Door het actief bestrijden van leegstand... moet het centrum weer gaan sprankelen. Dus hij gaat die mensen bedreigen en beboeten... en dan gaat het weer sprankelen. Wij hopen dat de boete van een paar duizend euro afschrikt. En precies het bedrag moeten ze nog uitwerken. Maar dit is weer typisch van... Uh, ja, we hebben één... en dan zetten ze ook zo'n manipulatieve foto bij... van een gebied midden in Den Haag... waar dan geen mens op straat loopt. Maar je ziet al aan de foto zie je dat er dat het net gebouwd is. Dat is nog helemaal nieuw. Dus ja, geen wonder dat daar niemand loopt. Het is natuurlijk niet zo dat ondernemers voor de lol... gewoon dingen kopen en leeg laten staan. Voor een gedeelte is... Natuurlijk de speculatie, dat, is, dat komt alleen maar door inflatie, omdat er enorm veel geld bij gejongd wordt. Dat mensen denken van oh nou, dan is mijn lening minder waard. Dus als ik met geleend geld iets koop, dan kan ik het daarna met winst verkopen. En voor het andere gedeelte wordt het niet verhuurd, omdat er huurbescherming is. Dus dit is de overheid die zichzelf weer is. Die met meer wetgeving, dus het kwade gevolgen van oude wetgeving gaat bestrijden. ja uh, Nou ja, ik vind Richard de Mans gewoon een lul. <laughs> Uh, ik ken hem niet zo, maar elke keer uh, hè, voor zijn moeder zal hij on waarschijnlijk ontzettend aardig zijn. Maar uh, hè, het, is, um, ja, het is echt zo'n roeptoeter. En waarschijnlijk uh, dat hij daarom niet zo logisch overkomt. In de Nederlandse... Uh, Stadcentra, daar is al decennia lang wel iets heel bijzonders mee aan de hand. Die zijn heel erg op elkaar gaan lijken. Alles heeft een VND, oh ja, tegenwoordig dat niet meer. Alles heeft een blokker, straks ook niet meer. Maar... Ja, het lijkt heel erg op elkaar. Ja, maar die leegstaande panden... dat komt toch ook niet alleen maar omdat ze dat graag willen... ik bedoel, volgens mij ook... omdat ze dat gewoon niemand kunnen vinden... die daarin wil zitten. Ja, waarschijnlijk ja. ook omdat dan die projecten... waarmee dat dan gepaard gaat... gewoon te groot zijn. En het is wat ik ervan weet... is dat ook niet altijd alleen maar particulier. Volgens mij zit de gemeente ook altijd met één vinger... minstens erin, ja... Ja, vandaar dat uh, Richard de Mos... Uh, zich dan ook als een soort... Uh, ja, een, een winkelheerser of zo... Uh, probeert uh, op te stellen. Ik weet uh, dat uh, Assen... Uh, nou ja, ik ben geboren in Assen... Hoofdstad van de provincie Drenthe, voor de mensen die dat niet eens weten. Die heeft... Ja, Wat uh, Drenthe dan? In het Ding. noorden van het land. Uh, die ja, sprankelende en... winkelcentra. Ja. Nou ja dus, was bij Bulgarije in de buurt. Uh. Ja, daar stond al uh, een paar jaar geleden, dus stond al een kwart uh, van uh, de winkels leeg. Ja. En daar hadden ze het lumineuze idee om uh, nog meer uh, winkelpanden erbij uh, uh, te bouwen, zeg maar. Ik weet niet of omdat het, pand, uh, of, omdat het plan al klaar lag of zo, of uh, weet ik wel wat. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon vragen om problemen. En natuurlijk uh, werd dat plan wel uitgevoerd. Ja, er was natuurlijk ergens een gemeenteraadslid met een visie en hele goede contacten met zo'n uh, ja. zo, zo, zo zo bouwbedrijf. En daar dan ook nog uh, wouden ze bij het uh, hele bekende TT-circuit uh, uh, ook nog een outletcentrum uh, uh, bouwen. Wat uh, voor de uh, ondernemers in het winkelcentrum uh, als een uh, doodsteek uh, dan voelde, zeg maar. Uh, nou ja, dat zijn zeg maar situaties waarbij je dan, denk ik, uh, waarbij het dan handig is om in de binnenstad niet zozeer een politieke partij op te richten, maar gewoon een winkeliersvereniging die uh, daar dan stevig aan de bel hebt, trekt. Want nou ja, hè, er is gewoon een bepaald uh, belang, denk ik, gewoon in, in, uh, in steden om gewoon goed te kunnen shoppen. Ja, op zich snap ik ook wel dat ze dat via de reglementen weer willen aanpakken. Want je zit in een situatie dat er uh, eigenlijk aan, uh, ja, aan uh, 20%, aan honderden radertjes is al uh, gedraaid en getweekt. Ja, en een van de dingen die gebeuren is dat en er niet zoveel interesse meer is en. De prijs veel te hoog zijn om zinnig te ondernemen. Dus dan krijg je leegstand. Nou, dat komt door allerlei down the line. Allemaal andere dingen die uh, door bemoeizucht zijn gedaan. En daardoor krijg je zo'n situatie dat ze uh, ja, dan ook maar voor het oplossen van dit probleem zeggen van ja, ga dat allemaal weer via de gemeente doen. En dat, is, dat is het punt. Je hebt zo'n samenleving als je dat voorstelt met allemaal, ja, stijf duizenden weegschaaltjes die allemaal met elkaar in verbinding staan. Maar die, die, die blijven allemaal mooi in balans uit zichzelf. En zodra je ergens gewoon de overheid... als een grote dikke steen ergens in een van die weefslotjes gaat liggen... en dan schiet alles schiet scheef en dan zijn we continu bezig, handmatig en met allemaal regels en wetten en bemoeizucht, zijn we allemaal die weegschaaltjes weer proberen in balans te krijgen Maar nou, dat wordt nooit wat, want dat is te ingewikkeld en ja, dan krijg je ook dit soort situaties, kijk de, die, die ondernemers die gaan ook echt niet zeggen van nou schaf al die regels maar af die het ondernemers zo lastig maken Nee, die gaan zeggen van nou we hebben allemaal leegstand die gaan gewoon naar de overheid kijken van nou hoe kunnen we geld van jullie krijgen nu er niemand ja. meer in ons band gaat zitten, nou en de overheid gaat dan soms daarin mee en, en soms gaan ze wat die panden kopen. Nou, deze heeft zoiets van, ja, fuck you, uh, we gaan jullie juist boetes geven als je er niet iemand instapt. Nou, één grote nep -chaos, Maar dat is gewoon omdat die, alles is nep. Die prijzen zijn nep. De waarde ja. van die panden is nep. Het is allemaal nep. <hums> dus dat, ja, als, alles, als alles nep is, ja, dan is het heel moeilijk om het automatisch goed te laten werken. Dus. Ja, en, en wat ik heb gemerkt, zeg maar, uh, in het kleindom, is dat het overheid heeft ook gewoon een hele lange aanloop uh, om uh, dingen te veranderen. Terwijl ondernemers, uh, als die zeg maar, iets zien, dan willen ze eigenlijk ook gelijk uh, snel handelen. En voordat er dan ook iets in beweging is, ja, hè, dan kan het ook zo groot worden... dat uh, ook al is het moment al helemaal niet meer daar om uh, die beweging in te zetten... dan alsnog kan er een trein in beweging komen die gewoon niet meer te stoppen is... Nou ja, een van de dingen wat ik hier dan meemaak is uh, het uh, fietspad uh, naar uh, het uh, universiteit uh, hier in Groningen. Dat gaat uh, door mijn wijk en uh, dat moet dan om een of andere reden een snel fietspad worden. Zodat uh, mensen zeg maar als een uh, gek zonder na te denken over uh, de drukste straten van Groningen uh, kunnen fietsen. En een van de knelpunten is dus... Dat ze daarvoor gewoon een drukke aanvoersweg hier tussen twee wijken in. Waar ook de brandweer en de ambulances overrijden. Daar hebben ze zeg maar nu een voorrangsweg voor fietsers overheen gelegd. Met als gevolg dat alle bussen hier nu standaard 10 minuten vertraging oplopen. En de hele buurt wist dat al, van tevoren. Maar de wethouder keek er gewoon heel anders naar. He, die wou, zeg maar, gewoon beweging, echt uh, letterlijk beweging in de zaak krijgen. Zeg maar, dit traject hoort bij een heel fietsplan dat over uh, zes uh, wijken gaat. En, uh, nou, die heeft natuurlijk ook niet zo goed geluisterd naar elk argumentje van de mensen hier. Want ja, die spreken klaarblijkelijk te veel vanuit hun eigen beleving of zo. Met als gevolg dus uh, dat hè, er is een bepaalde uh, inspraak uh, toegelaten. Dus bewoners mochten dan op van die inspraakavonden zijn. Nou, dan werden die, werden die plannen ook uh, neergelegd. Nou, daar zeiden die bewoners toen al van, nou, dit, uh, dit slaat nergens op. Dit gaat, de, dit, gaat uh, dit soort problemen opleveren. Nou, die problemen uh, die blijken dan nu. En het enige wat dan uh, de gemeente kan zeggen is zo van ja, maar hallo, hè, we hebben mensen ook inspraak gegeven. Maar ja, dat er verder niks mee is gedaan, ja, dat verzwijgen ze dan. En uh, ja, dus uh, zeg maar dat uh, proces, ja, dat dagen... Daar uh, valt nog heel veel uh, uh, te leren, laat ik het zo zeggen. Overigens nog over uh, groep De Mos. Ik heb nog even wat uh, ge gegoogeld. Uh, samen met de oudere partij waar ze dan een fusje mee zijn uh, gegaan, hebben ze, uh, uh, ja, ver ver verwarmen ze op dit moment uh, drie zetels in uh, de gemeenteraad. <lacht> ja, dus ik kunnen wel over een groep spreken dan. Hun <lacht> grootste successen zijn uh, gratis wifi in alle sporthallen. <laughs> Nieuwe locatie aan een andere kledingbank. Gratis parkeren aan de leeweg. Overbruggingssubsidie voor stichting eh, Terminale Zorg eh, door vrijwilligers. Het ADO-logo, ja hoor. Uh, de de ooievaar is terug in het stadion. Hoi hoi, daar hebben ze, heeft Groep de Mos voor gezorgd. Zich bemoeit met het, met het ADO-logo. Ja, ADO Den Haag, ja. Maar dat is een politieke partij die zich daarmee bemoeit, bruik Ja, schijnbaar, ja. En, uh, ze hebben 200 leden en uh, even kijken, ja. Vanaf uh, 2014 hebben ze dan drie zetels samen met de Oudere Partij. En ze pretenderen zich in te zetten voor onder andere ondernemers en ouderen. Maar ja, met wat uh, dat voorstel, dat zou ik zeggen van, nou, dat is niet in het voordeel van de ondernemer, hè? Hun beboeten omdat ze niemand kunnen vinden om in een pandje te zitten. Nou, waarschijnlijk wilde hij niet de ondernemers be beboeten, maar de verhuurders. De speculanten. Hij wilde speculanten. Zijn feitelijk toch ook ondernemers? Nee, dat zijn speculanten. Oké, okay, ja, ja. Slechte <laughs> ja. Ja, ja, ja. speculanten met een sigaar in hun mond. die Alleen maar aan geld denken. Volgens mij is die man, heeft die man nog nooit ondernomen in zijn hele nee. leven. Hij nooit genomen, denk ik. Ik weet uh, dat in ieder geval het uh, oude gebouw van de sociale dienst in Groningen, uh, die werd gehuurd van een vastgoedbeheerder in Ierland. <laughs> ja. Fiscaal dus dat voordelig. Is, ja, dus dat is, uh, dat is zeg maar geen, het uh, is dus niet te vergelijken met de warme bakker op de hoek of zo. Mm. Ja. Ja, het blijft nog steeds. Uh, dit is gewoon een fiscale constructie dan waarschijnlijk, toch? Ik weet niet wat erachter zat. Het is het lijkt nog steeds einde... de bakker om de hoek, maar die, die ja. heeft gekozen via de Ierse dubbel sandwich... ...met uh, royalties afdragen in een Nederlandse bw of zo. Waarschijnlijk fijnlijk voor gezorgd. Ja. <laughs> ik weet niet hoe ze op die constructie zijn gekomen, maar het lijkt mij... Uh... Lastig communiceren met je huurbaas, in ieder geval. Ja, maar goed, uh, we gaan weer even verder. We hadden nog een berichtje hier liggen. Uh, miljoenen aan wetenschappelijke subsidie onwettig verstrekt. Nee. Ja, de wetenschappers moeten omgekocht worden. En dat, uh, en dat is uh, ook hier weer gebeurd. Ja, de wetenschap die drijft op subsidies en daarmee moet natuurlijk de eerste vraag die beantwoord moet worden door de wetenschapper is, wat moet ik zeggen? Wat moet ik, wat moet mijn conclusie zijn om opnieuw subsidie te krijgen? Daarmee heel erg beïnvloedbaar door dat uh, geld. Maar ja, hier was het dus ook zo dat, dat uh, slagers hun eigen vleeskleur keurden, zoals dat genoemd wordt. Nou zie ik op zich uh, zie ik daar geen bezwaar in als slager zijn eigen vleeskleur keurt. Want hij is toch gebaat bij goede kwaliteit. En anders dan blijven zijn klanten weg. Maar dit is natuurlijk gemeenschapsgeld wat uh, hier wordt uh, rondgestrooid. Ja, maar kijk, een slager die zijn eigen vlees uh, kleurt, keurt. Als dat, uh, dat biefstuk al uh, vijf maanden in de vriezer ligt, dan zegt hij gewoon: uh, Ik heb net gekeurd, hij is hartstikke vers. Ja, ja dat kan natuurlijk niemand uh, zeggen, dat kan je altijd zeggen, maar uh, uh, de vraag is of jij je goede klanten behoudt. Ik bedoel, uh, uh, Lamborghini kan ook zeggen: Deze account, toch, die stoppen we met een uh, stopplastiek en mijn grasmaaiermotor in. En misschien heeft niemand dat door. Maar ik neem aan dat het verschil te proeven is tussen een verse biefstuk en een die al weken in de vriezer ligt. En daarmee ja, zullen er mensen zijn, wordt hij een wordt hij tweede rang slager. Het nou, is de keuze. klant. De, de klant die het. Ja, ja. de klant is de, de keurder natuurlijk. Maar hier heb je uit documenten van een benadeelde subsidieaanvrager, een onderzoeker uit het VU Medisch Centrum... Kom naar voren dat zijn aanvraag voor een subsidie van 500.000 euro werd afgewezen door een commissie waarvan één lid zelf een concurrerende aanvraag had ingediend. En die aanvraag werd wel gehonoreerd. Het ja. is natuurlijk een beetje raar als, als jij subsidie aan moet vragen aan een partij. En er, er zijn concurrenten die ook subsidie aanvragen. Uh, en die hebben een lid in de commissie zitten. We hadden toch een tijd terug hoor. toch die bericht over die. Uh... Subsidieverstrekking voor, uh, voor de kunst. De staat? Ja, de staat kreeg toen inderdaad van een, uh, een commissielid en dat was de eigen manager. Kreeg hij een uh, subsidie voor een miljoen om een toen Nederlands bejaardhuis te doen. Ja. Ja. <laughs> dus uh, de staat is een band. Ja, eh. ja, Toen ik dit artikel, toen ik dit kop zag, toen dacht ik van uh, dat het, uh, het, was zonder niet wettelijk toegekende subsidies. Toen dacht ik gewoon, ja. Dat is de, de essentie is dat de juiste wetten moeten nog worden gemaakt, waardoor het weer legaal is om over het geld te gaan. Ja, misschien is dat dan ook wel, ja. <laughs> maar na zijn klacht werd de aanvraag wel gehonoreerd. Dus hij zei: hé, het is niet eerlijk. En uh, ja, dan werd het alsnog kreeg hij ook subsidie. Oh. Maar het is natuurlijk een beetje vreemd. Na de conclusie van de bezwaarcommissie kreeg de aanvraag alsnog subsidie. De commissie van Zon M.W. hield dat echter geheim voor de andere aanvragers. Hoewel de bezwarencommissie van mening was om ook andere aanvragers opnieuw te laten beoordelen. Uh, Zon heeft laten weten dat, de, dat het beoordelaars inmiddels heeft verboden om tevens een aanvraag in te dienen. Behalve bij het programma huisartsgeneeskunde en oudere geneeskunde. Daar is de onreglementaire werkwijze nog steeds toegestaan. Waarom dat al zo is, dat weten we niet. Het zal wel een reden hebben. Het onderzoek van Argos bleek dat bij subsidieaanvragen in 2015 van de 17 commissieleden er 7 zelf om onderzoek geld vroegen. Totaal kwamen er 10 van de 49 aanvragen van leden van de beoordelingscommissie. Ja, dat is natuurlijk dat is de meest zekere manier om een aanvraag gehonoreerd te krijgen. Dat is om zelf in de commissie te zitten. Ja, kijk, eh, hier in de uitzending vaak ja. kritiek op wetten. Maar een van, de, een van de redenen waarom wetten vaak dan niet goed lopen, is dan vaak ja, ook omdat mensen... Die zelf die wetten bedenken, ze gewoon uh, niet uh, uitvoeren. En dat komt er ook gewoon ontzettend vaak uh, terug. Ik bedoel, van uh, dat zeg maar, het hele idee waarom je bepaalde regels hebt of zo, dat wordt er gewoon uh, vergeten. En dat, dat, dat gaat altijd met een cultuur van uh, verwatering: van uh, ja, waar zitten we eigenlijk voor? Ergens was er een goed vertrouwen of een goede bedoeling en een bepaalde ruimte gegeven. En dan, binnen no time, ja, dan wordt er gewoon weer misbruik van gemaakt of uh, mensen die gewoon te lui zijn om één zak uh, te doen. En, uh, ja, en dan uh, worden zeg maar gewoon de wetten met uh, Ter voeten getreden, zeg maar. En, uh, en dan maakt het verder ook niet uit van of je nou wel of geen wetten met elkaar maar maakt. Uh, in wezen dus gaat het om dat je dan de bedoeling niet uh, begrijpt: zeg maar, van wat zijn we hier aan het doen? En. Uh, nou ja, en ook niet zeg maar het uh, integerste, het meest integere uit jezelf uh, weten, per se elke keer. Um, dus, zo, het, verschil zo, met een, het verschil met een met een uh, private organisatie, stel zeg maar, dat je een private organisatie zou hebben die geld van doneren krijgt, die vrijwillig doneren, om wetenschaps, wetenschappelijk onderzoek te doen. En er, er komt naar buiten toe dat die commissie, dat die commissieleden zelf aanvragen indienen en zichzelf honoreren met aanvragen op het moment dat dat bekend wordt en er is waarschijnlijk dan een rivaliserende aanvraag die dat aan de grote klok gaat hangen dan zullen die doneren, donateurs hun geld terugtrekken en alleen al de, de wetenschap van die, van die, van die uh, liefdadigheid dat donateurs hun geld kunnen terugtrekken zal ze al doen beseffen dat ze voorzichtig moeten zijn en ethisch moeten zijn enzovoort uh, en niet uh, belangrijke verstrengeling want anders dan weten ze dat hun geldstroom opdroogt. Maar hier in het geval dat geld van belasting komt zal het, de geldstroom nooit opdrogen want de overheid zegt gewoon Nou, we gaan de B2 omhoog doen en dan uh, komt er weer genoeg geld binnen of er wordt er op geld bijgedrukt of geleend dus die geldstroom die staat niet ter discussie en daarmee kan die corruptie er ook in, in geluipen, en daarmee geluipen ook niet integere mensen daarin, want die weten dat ze daar moeten zijn om eh, corrupt te handelen. Ja, maar ze zullen zelf ook niet eens zo zien. Ik bedoel, die, die bij de staat hè, toen met, met, met de subsidie van de stichting Podiumkunst of zoiets. Eh, Fonds Podiumkunst, ik weet niet hoe dat heet. Eh, daar reageerden ze gewoon van, nou ja, zo zit het systeem nou in elkaar en we, we maken daar gewoon handig gebruik van. En die zien het ook niet als corruptie ofzo. Nee, dat is altijd essentieel. Dat mensen in de staat zien het ook niet als roofbelasting. Ja. Wat ga je Wat ben je nou, nou voor een rare figuur dat je dat, uh, dat je dat afpersing noemt. Ja. Dat uh, natuurlijk, dat is zijn oude uitspraak al dat als er iets cultureel gemeen wordt, dan wordt er een, mor een moraal rondgeweven om dat te rechtvaardigen. Ja. En natuurlijk zal er altijd een moraal komen om dit gedrag te rechtvaardigen, dat moet wel. En, en het heeft denk ik, niet eens zoveel zin om die onderuit te halen en zeggen... ...hé, hey, kijk, ze zijn hypocriet of zo. Dat maakt eigenlijk niet eens zoveel uit. Eh, niet dat die mensen daar nou door heel erg door geschokt zijn... ...en hun gedrag gaan veranderen. Ja, maar er is ook wel iets uh, afgeschaft. Uh, of aangepakt, ik weet niet hoe je dit moet noemen. Maar in ieder geval de, de SP, de Socialistische Partij... die mag niet meer uh, een, een fiscaal uh, voordelige, lucratieve... Uh, dat ook uh, gedaan of niet... Cold nee, toen forth. hebben we na de uitzending erover gevraagd. Oh. <laughs> <Okay. laughs> ja. nee, dat hebben we eerder is... besproken. Het heeft de vorige uitzending net gemist. En toen oh. stond de opnameknop alweer uit. Okay. En Voor de luisteraars uh, na de uitzending lullen we gewoon nog even een paar uur door. We houden nooit dat met praten. <laughs> nee, ze zijn nooit uitgeluld. in ieder geval uh, de lucratieve uh, belastingvoordeeltje voor de SP uh, door de Maar er moet even uitgelegd worden hoe dat dan werkt. Want het is dus elke SP'er die moet een gedeelte van zijn salaris overmaken aan de top, in de top die weet dan een correctie: beter. het gaat om mensen die in de tweede kamer zitten. Ja. En uh, maar het is ook zo dat die mensen hun salaris die wordt net als bij de inkomstenbelasting wordt dat gedeelte wordt gelijk overgemaakt naar de partijtop. Dus dat krijgen ze niet eens te zien. Krijgen, dus het is net zoals inkomstenbelasting: het is al weg voordat je het in je handen krijgt. Dat is, uh, ja, nou, het wordt eigenlijk... er direct uh, overgemaakt naar de, de SP-schatkist, uh, zeg maar. <laughs> ja, en degene die over de SP-schatkist gaat, dat is natuurlijk de partijtop. Dus eigenlijk is het een vorm van denivellering, waarbij de partijtop meer geld uit te geven krijgt en de, uh, de onderdanen in de partij minder. Dus het is eigenlijk een soort. SP als toonbeeld van ongelijkheid. Ja goed, nou ja, het, de bedoeling is juist gelijkheid. De, de, de bedoeling is juist dat iedereen hetzelfde salaris krijgt als Jan Marijnse destijds in de worstenfabriek verdiende in <laughs> 1970... Ja, en, en bedoel, je krijgt dus een uh, wat kleiner salaris, dus je krijgt niet die uh, ton, zeg maar, als je een kamerlid bent krijg je 107.000 euro, nou ja, dan krijg je dan 60.000 geloof ik op je rekening. Dus 40.000 verdwijnt er in de kast. En uh, ja, omdat de uh, SP en staat, status heeft, daar geen belasting over betaald. Hm. Nou, dit bevordert de ongelijkheid in plaats van de ges het gestelde doel dat het uh, gelijkheid bevordert. Nee. Want jij zegt wel, dit naar de partij top gaat. Dat is helemaal niet zo. Dat gaat de partij, kas. Ja, ja maar dat Vanuit... is net zoals met belasting. Dat gaat natuurlijk nee. naar, het gaat, geld gaat naar de belasting, nee. naar de staatskas toe, maar daarmee gaat het er natuurlijk om wie heeft wat te zeggen over die staatskas. En dat ja. zijn slechts een paar individuen en daarmee neemt het oh, op. Ah, het zijn wel de leden hoor, de leden. Ja, maar bij hun inkomen optellen, bij de, bij de ja. elite. Nee, dat kun je dus niet bij hun inkomen optellen. Ja, dat Want doe ik wel. Uh, van, van dit geld, zeg maar, en daarin. Uh, onderscheidt de SP zich uh, met heel veel andere partijen, zeg maar. Ja, van de er ook van, goede dingen van, zoals ons ook, ja Zoals van belasting, ja. <laughs> nee, nee, nee iedereen krijgt bij de SP gewoon hetzelfde salaris. Zo, zo is ja. het ongeveer. Uh, ja, maar van dit soort geld ja. hè, worden dan de campagnes ook uh, betaald. Maar ja, we, uh, worden dus ook, uh, hoe heet het... Uh, uh, dingen als uh, rechtsbijstand en uh, zo verleent aan mensen die dat uh, niet kunnen betalen. Dus uh, het stroomt ook gewoon weer terug naar de maatschappij. Ja, maar dat uh, dus ik, vind het, ik vind, ik vind het wel mooi klassie, hoor. Want je ziet het toch vaak als uh, dan. Uh, je hoort toch wel regelmatig dat er zich weer wat mensen hebben afgesplitst van de SP. En die gaan dan voet verder. En dan heb ik toch altijd een beetje het gevoel van, ah, ze zijn toch egoïstisch. <laughs> ik, ik, ik, ik, ik moet altijd denken van, als ze willen toch meer het geld zelf houden. Ja, nou, dat ja, ik... zijn ook gewoon mensen, kwaad. Ja, het zijn zijn gewoon mensen. Ja, de, de SP heeft in vergelijking uh, of, ja, met uh, VVD. Uh, gewoon dezelfde de hele starre partijencultuur, zeg maar. Dat komt uh, van bovenaf, voornamelijk. En dat is uh, wat heel veel uh, de kritiek is van uh, mensen die, uh, uh, nou ja, die dan uittreden, zeg maar. Ja, maar, maar. Het is gewoon een hele ongelijke partij. Een partij met enorme machtsverschillen en dat komt financieel tot uiting in deze belasting. Nee, dat is dus kort door de bocht. Ja, er is laatst ook een boek over geschreven over die interne partijcultuur, dat het een enorme, ja, stalinistische toestand is eigenlijk. Ja, het is, het is heel hierarchisch, maar het is niet zo dat de, het aapje aan de top uh, meer verdient dan het aapje onderop. Dat niet. Het is, uh, <laughs> die, ja, dat, dat beweer ik dus wel. <laughs> nee, okay, ik weet niet, snap je, de, snap je mijn beredenering, hoe, hoe, uh, hoe dat in elkaar zit dan? Ja, is een heel hierarchisch, ja. Het is ja. totaal geen hand. Nee, maar dat is niet ja. mijn beredenering. Uh, uh, uh. En ik denk, dat, uh, ik denk dat de SP zich juist ervan onderscheid ten opzichte van de P van de A, dat zij ja. juist heel veel heeft. Een partij die u presenteert voor de arbeiders op te komen, maar uh, ja. <laughs> het zit vol met bestuurders die in grachtenpanden wonen en uh, of een, op een landgoed. Uh, ja. Nee, maar dus, wat nou uh, als, als eh, laat ik nou een voorbeeld noemen Is iedereen moet zijn salaris uh, of wordt zijn salaris in de ja, partijkas gestopt. Ja. Zijn grote banken En de, en de ja. partij en de partijhoofd de, de top bobo die besluit dat hij dan een reclamebureau inhuurt van dat geld van uh, van een vriendje van hem. ...en die, die uh, koopt daar een drie grachtenpand van... ...en ja, misschien doet hij daar ook wel... Oh, ...op die een manier, idee, dat bedoel dat je, dat, doel je. Dat, dat zou ik ja, niet dat weten. Als er een hele grote kas met geld is waar iedereen in moet storten... ...dat is net als met belasting... ...dat is geen gelijkheidsbevorderend, dat is ongelijkheidsbevorderend... ...want er zijn maar een aantal mensen die, die daar het, het eindwoord over hebben... Over hoe dat geld wordt uitgegeven. En dat geeft een enorme macht. Het geld wordt ook uitgegeven. Het wordt niet alleen ingehouden. Waardoor iedereen een gelijk salaris overhoudt. Het wordt ook uitgegeven. En het wordt uitgegeven voornamelijk door mensen aan de top. En daardoor neemt, hun, uh, neemt de ongelijkheid toe. En daardoor neemt hun beloning ook toe. Ja, er zit inderdaad wel een klikje. Uh... Misschien Henk, weet jij dat? Of, uh... Dat wil je weten. Uh, de, de top, is dat echt een klikje? Nou ja, dat is zoals... Uh... Ja, dat is zoiets als een Ajax of zo. <laughs> een beetje ons kent ons. Ja. Skybox. <laughs> ja, maar hè, ik, ik denk dat er wel heel veel integriteit aan de, aan de aan die top zit. Aan de strijdstok blijft hangen. <laughs> <laughs> ja, maar bij iedere, hebben... iedere top zit een bepaalde integriteit. Ze zullen zichzelf ook heel integer vinden, denk ik. <laughs> ja. <laughs> ik wil niet zeggen dat de rest van de wereld dat ook vindt, maar... Uh, nou ja... En, uh, als ze zelf in de spiegel kijken... En dan zien een heel integer mens. Stalin ook een heel integer mens. Ja. ja. En ook een heel integer <laughs> ja. Er zijn veel politici dat die dat denken. Ja. Ja, ja, ja, Nou ja, het is natuurlijk wel zo, hè? Binnen de SP hoef je niet heel vaak uh, een persoon integer te noemen. Dit in tegenstelling tot de VVD. Zo van, oh, ik ken diegene als een heel integer man. Zeg maar, dat... Uh, ja, dat, dat hoor je bij de SP gewoon veel minder, omdat het gewoon veel minder dat soort gezeik is. Nou ja, Want... ik denk ook als ze dat in een andere mening dan hebben in één keer, dat ze dan in één keer uit de partij liggen ook. Ja. Ik bedoel, en verder is het. Maar, wel, wel word vrij... heel integer uitgekikt. En <laughs> verder is het natuurlijk wel heel uh, hardcore soms tegen het Maoïstische aan. En daar ja, en ook wel... Ja, ja. wel logisch voor een partij die door Mao mede is dus opgericht. Uh. Ja, en, ik bedoel, en daar kun je wel verder zeg maar uh, van mening over verschillen van uh, hoe moreel uh, dat is. Maar als het dan gaat om uh, principes, denk ik uh, van, nou ja, weet je. Ja, ja, dan denk ik dat ze wel vrij uh, integer zijn. Ja. Dus ik, ik zie dat verder niet zo heel duister in. Tenminste, ik ga er gewoon vanuit dat dit met de juiste intenties is bedacht. En dat de samenleving nog steeds de vruchten plukt van deze constructies en oh, uh, oh, op wat, wat van van manier? Van, <laughs> ja, ja, dus. voor manier dan reclame worden voor de Mao Mao is die hier <laughs> ja ze zouden nou, het bijvoorbeeld ook gewoon niet uh, kunnen doen uh. <laughs> <s> ja, het is... ja, ik ga er ook van uit dat belastingheffing ook gedaan wordt met de, met de beste intenties om de hele zaak te nivelleren ja. en dat uh, alle alle wat er dan uiteindelijk aan de uitgavenkanten van die belasting gebeurt, dat dat, dat, dat, dat niet door integriteitsfouten komt, maar dat het puur ja, dat de integriteit er wel is, maar dat, ja, dat het gewoon af en toe misgaat. Ik heb trouwens bij de SP ook wel meegemaakt met de gemeenteraadsverkiezingen, Zo nog te denken, er zitten ook heel veel gewoon uh, krijzende gekken tussen. Ja. Ik denk, uh, je hebt uh, in zo'n partij, want ze zitten overal in allemaal gemeentes, provincies, zo, het is voor hun gigantisch moeilijk om al die plekken bezet te krijgen door weldenkende, rustige, normale mensen. Dus er zitten gewoon heel lege, krijsende gekken tussen. En er zijn maar heel weinig mensen ook die goed kunnen rekenen. Dus ik snap ook wel dat ze zoiets hebben. Van ja, we moeten dat geld maar een beetje verzamelen. Ja, volgens Want, mij is dat ook een beetje bij iedere partij hoor. Nee, maar het is echt heel bizar. Vooral bij de SP. Dat uh, is me wel vaker bij die partij opgevallen. Je hebt zeg maar uh, een klein percentage. zijn zeg maar mensen die slim genoeg zijn om echt wat te kunnen rekenen en na te denken. Maar op een of andere manier net niet de stap dan maken, hè, omdat ze niet in het echte ouderwetse partijkentel zetten, gebruiken ze die ruimte die ze dan hebben, ongebondenheid eigenlijk, niet om dan wat meer vrijheidsgezind te worden. Dus er zijn, je hebt een soort, uh, ja, misschien ergens uh, rond IQ uh, 105, 110, dan heb je een groep mensen, denk ik, die uh, het geweldig idee vindt om wat voor een ander te doen. Uh, met dwang. Ja. En, maar dan echt niet zo echt. Zo, echt mensen die dan echt, echt het van ook van plan zijn. Hè? Ze ongetwijfeld, mm -hmm. zodra ze toegang krijgen tot dingen, gaan ze ongetwijfeld gewoon uh, normale mensen zijn en misbruik maken. Maar ze hebben echt een beetje, je ziet net iets. Dus, daaromheen zitten weer mensen die zijn of dommer of slimmer. Je hebt de dommere en slimmere variant van mensen die echt doelbewust gewoon die kant op gaan om misbruik te maken voor eigen gewin. Meteen vanaf dag één, ja. zo van, een beetje VVD-achtig, zo van, ik ga gewoon de politiek in om. Iedereen te naaien. Maar nou, die heb je ook. Nou, daar heb je slimme varianten van en domme varianten. Nou, en daartussen heb je een beetje een groep idealisten, domme idealisten. Die zijn ze zijn slimmer dan gemiddeld, maar ze zijn niet echt heel erg slim en die mensen die daar heb je een kleine kern van denk ik bij de SP en dan heb je gewoon heel veel domme krijzende gekken die zeggen ah mensen die rijk zijn zijn fout die willen gewoon ja die die mensen die wekken bijna de indruk alsof er zeg maar, maar heel weinig hoeft te gebeuren of ze gebruiken nagels om je ogen eruit te halen omdat je een baan hebt of zo. het is, het is dat zijn hele rare mensen en die heb je daar ook alles is fout je zegt die moet je geen 100.000 euro per jaar geven want dan gaat het helemaal mis nou ja... Het was net zoiets als kleine vuurwapen veurwapenreven. Ik denk dat het... Je hebt het bij de PVV ook. De PVV die managt ook een grote groep krijzende gekken. Hè, de, elke partij managed, heeft te maken met het managen van een grote groep krijzende gekken. En sommige partijen hebben dat gewoon meer. En ik denk dat de PVV en de SP wat dat betreft... ook een beetje dezelfde soort partij zijn. En uh, wat je dan krijgt is... ja, dat moet je heel erg inperken. Ik snap heel goed dat Geert Wilders gewoon één lid wil hebben. Want uh, het het heenleven te zijn. Ja, gewoon hij, hij zelf gewoon, want het, het, het moet zo, het, het verwaart het zo snel, en de achterban is zo zwak, en dat is met de SP ook, die mensen moeten echt, dat, je hebt toch wel eens van die programma's gezien, van die indoctrinatiekampen. dat moet gewoon om die massa, krijzende massa, een beetje in het gelid te krijgen. <gülpij> als, als dat niet gebeurt, al oh, die mensen gaan de raarste dingen roepen. Ik heb wel op een verkiezingsnacht, nou, wat die mensen dan gewoon roepen, op een verkiezingsnacht of zo, en dan zijn ze daar, en dan zijn ze zeg maar, afhankelijk van de uitslag, die die avond bekend wordt gemaakt, gaan ze vier jaar lang allemaal beslissingen nemen voor die gemeenschap. Nou, en wat die mensen uitkramen die je daar ziet, die dan op dat... Ik vind daar nog wel een onderscheid tussen er zitten. Sommige mensen hè, die, wat ik zei, sommige mensen zijn gewoon wat slim. Die kan, sommige zijn idealistisch, sommige zijn echt doelbewust erop uit om gewoon uh, eigen belangen na te streven. Maar uh, die ja, dat ongetemde gekken, dat, dat, dat in sommige partijen kom je dat wat meer tegen dan bij andere partijen. <lacht> en uh, de SP is daar één van. Daar zit echt, uh, ja, daar zit zo'n hele... Oh, GroenLinks. <lacht> bij de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, ik ik heb dan uh, die achterban van groenlinks meegemaakt vooral de klimaat uh, <lacht> tenminste de, de schone lucht uh, gek zeg klimaat, maar jongens. <lacht> maar groenlinks was ja, wat dat, ja, dat, dat, pacifistischer. die spers die uh, nou, nou, dit dus is waar alles behalve pacifistisch ja? hoor. Okay, ja, dan heb je een, een debat tussen twee mensen en in één keer beg begint er iemand met een rood hoofd te krijzen. Ik eis schone lucht, ik eis schone lucht. Ja, ja. <laughs> je, echt, je denkt van Rotterdam naar Oostenrijk joh. Hij is Maar <laughs> ja. Ja. Nou, moet je hè. Ja. Had je dan de uh, Met de stel stelordehandhavers moesten er bovenop springen om zo oh, ja. naar eruit te mikken. Oh, ja. <laughs> dit ja. Oekraïense en uh, uh, het is het laatste in Afrika ook ergens een parlement... ...waar ze op elkaar op de vuist gingen. <lacht> uh, um, maar uh, Henk... Uh. Ja, nou, ze net uh, werd er gelachen, weet je wel. Zo van, nou ja, kijk... Ja. In, uh, ...voor uh, gossen van Nederland, zeg maar... ...is het nadenken over vrijheid... Bedoel, ...is nog niet eens zo heel bekend, snap je? Dus... Dit is gewoon, dit is zeg maar gewoon uh, waar heel veel mensen uh, gewoon vanuit denken. En, nou ja, en de SP uh, denkt gewoon niet altijd over vrijheid. Dus, nee, nee. Ja, dus... Dan is het ook een beetje raar om ze daar, denk ik, elke keer continu op uh, af te rekenen. De SP heeft, SP heeft gewoon hele andere uh, uitgangspunten. Gillen als gekken? Nee. Nee, nee maar goed, kijk, uh, Peter, er zitten uh, mensen gewoon bij. Als uh, je uh, kijkt naar nou wie erbij zit, er zijn mensen die het nou laten we zeggen niet zo breed hebben. Ja, nou ja, niet, die het niet zo breed hebben, maar in ieder geval. Uh, laten we zeggen, gewoon uh, de rechten van nou ja, een bepaald soort mensen uh, gewoon behartigen. Uh, belangen. Nou, niet elke partij uh, wil dat. En, uh, dat zeggen ze allemaal, dat ze belangen behartigen van een bepaalde persoon. Maar het gaat ja. alleen maar nergens op. Nou, nee, dus ik wel denk wel dat het juist uh, heel goed dit... is om belangen te behartigen. Wat er wel eens gebeurt bij die linkse partij, wat ik een beetje benoemde ook, is. er zijn mensen die daadwerkelijk iets willen doen voor een ander. En dat via de politiek willen doen. En uh, heel vaak zijn die mensen natuurlijk net zoals wij, maar wat ze wel eens doen is dat ze daadwerkelijk mensen gaan helpen met hun eigen inzet nog. En dat uh, zie je bij sommige andere partijen wel minder. Hè. Dus uh, los van de krijzende gekken heb je bij de SP ook wel eens mensen die uh, gewoon anderen door het uh, bureaucratisch administratieve systeem leiden die uh, daar niks van snappen. Ja, uh, en, uh, de, en dat, uh, nou, dat is... Uh, en dat is op zich, euh, ja, op zich wel oké. Okay. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik, ben van mening dat er soms ook wel eens mensen in de politiek zitten die, uh, bij gebrek aan andere alternatieven, dat maar, die weg me nemen om iets van anderen te betekenen. Hè. Het is niet zo dat ze in mijn ogen allemaal vooraf met voorbedachte raden beginnen om uh, misbruik van anderen te maken. Nee, ik denk dat ze ah, ja. allemaal met de beste bedoelingen erin gaan. Dus, nee, nee, Hitler nee, nee, had de beste nee. bedoelingen. Nee, nee, dat, dat ben ik. Uh, de, voor zichzelf. Nee. Voor zichzelf nee. hebben ze de beste bedoelingen. Ja, Het is nee, allemaal ik, een ideologie om, om nee. te verklaren waarom ze goed bezig zijn. Nee, ik, maar je snapt wel wat ik bedoel. Sommige mensen gaan echt doelbewuste politiek in omdat ze daar een bepaald gewin zien of bepaalde plannen voor zichzelf gedaan zien krijgen. En sommige mensen zijn toch echt wel bezig iets van anderen te betekenen. Ik denk dat de Libertarische Partij afgelopen twee jaar ook gewoon een fase is doorgegaan waar gewoon een, uh, van een aantal mensen naar boven kwam dat ze gewoon niet de juiste intenties hadden. Die, die schreeuwende persoon van GroenLinks trouwens, uh -huh. maar nog even maken. weet je wat dat is? Dus misschien kunnen we als de vrouw van man, en ik denk dat het een vrouw was. Misschien, misschien kunnen we haar een scheetkussen sturen. Nee, het was echt... Uh, die kwam vanuit de zaal. Begon ze in één keer uh, te schreeuwen. Ja. Ik denk, ja, te kruisen. Van, uh, ik eis gewoon ja. lucht. Maar het was midden in het debat. En die mensen die aan het... Uh, hoorde dat die op het podium stonden. Die hadden aan microfoons En die konden al bijna niet meer boven haar gekrijzen uitkomen. Ze hadden geen <laughs> microfoon, weet je wel. <laughs> maar je hoorde eigenlijk alleen maar echt gekrijs En ik, ik ontwaarde is iets van dat ze dat het schone luchtactivisten uh, waren, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar de, die, is, de lucht, is, de, is de lucht in Utrecht zo vreselijk dan? Nou ja, het is, uh, het is zelfs zo erg dat ze bomen hebben omgehakt... ...omdat die CO2 uitstoten. Oh. <laughs> <Ja. laughs> ja, dat echt gebeurd? Ja, dat echt gebeurt. Zoek maar hoor, op uh, ja. uh, Google News. Uh, bomen omhakken Utrecht, dan kom je dat tegen hoor. Nee, ik, was, ja. uh, ik, was bij, ik was één keer bij zo'n zo zo inloopavond voor de SP, waarbij geloof ik dan ook zo'n landelijke politicus uh, uh, voorbij kwam. Uh, de lijst naast na uh, Marijnen, als ik me goed herinner. Ik weet de naam niet meer. Nee. Agnes uh, Kant of Agnes Kant, inderdaad. Uh. En, uh, nou ja, en, toen heb ik ook al een beetje, zeg maar, uh, gekeken, zo van, hè, wat is de dynamiek van zo'n politieke partij? Nou, heel veel van de verhalen die uh, uh, jullie hadden, zeg maar, nou, dat klopt wel. Terwijl er zijn gewoon een aantal mensen het spoor bijsten. Dat klopt dat, dat zich wel. Eh, maar goed, dat is ook, zeg maar, niet uh, de harde kern van de partij ofzo. Het is gewoon echt de massa. De, hè, datgene wat er een beetje aan of zo, Het stemvee. Maar wat ik mij nog kan herinneren is, uh, nou, dan was zeg maar het uh, hele officiële gebeuren uh, er geweest. Nou, toen kwam er dan zo'n gozer van, uh, een jaar of zestig of zo, die wou, ik geloof, Agnes iets uh, overhandigen. En uh, een bepaald manifest of zo, of een soort, uh, of een toevoeging voor het, uh, voor het partijprogramma of zo. En hij zei van, ik heb hier heel lang gewerkt. En ik dacht, van mijn god, weet je wel, deze <lacht> mensen bestaan ook. En, en, uh, maar daar komt het ook el elke keer een beetje op terug, denk ik. Weet je wel, zo van, ja, wat is de partij? En uh, dan heb je gewoon mensen die daar uh, uh, vaak uh, dwars uh, doorheen uh, willen lopen. En dan maakt het verder ook niet uit uh, welke posities ze bezitten, hoor. Ze kunnen... ...aan de rand staan, maar ze kunnen ook in de top zitten... Hè, ...en dat het, dan, uh, op de, dat het dan weer op de scheuring draait en dat soort dingen. Nou, hun enige, uh, hun, ja, ze lijken zeg maar helemaal uh, uh, erin uh, te zijn... ...om gewoon een aantal mensen achter zich te krijgen... Hè, ...en die dan ook alles het liefst uh, klakkeloos uh, overnemen... En dan gaan met dat schip, weet je wel. Terwijl ik denk, als je uh, iets met elkaar wil besturen, besturen. Laat er af en toe ook gewoon uh, wrijving zijn. Ga niet gelijk als een trut zitten te janken als, uh, als het een beetje stroefjes loopt of zo. Want uh, dat zijn gewoon allemaal van die processen uh, die je ook nodig hebt om te doorgaan, weet je wel. We zijn gewoon mensen. En blijkbaar hebben we gewoon behoefte om, uh, om gewoon een aantal ervaringen mee te maken, zeg maar. in onze tijd ermee te voldoen. En... Uh, en, ja, en dan op een gegeven moment, ja, dan moeten ook weer gewoon uh, dingen besloten worden. En ja, daarvan zullen een aantal mensen ook weer teleurgesteld raken. Hè? Nou ja, en daar, en dat moet je dan ook weer kunnen, uh, als een volwassene kunnen verwerken. En, uh, nou ja, die dynamiek, zeg maar, uh, ja. Ik heb uh, al sinds uh, het millennium uh, ben ik op zoek naar een, uh, ja, een goede, leuke partij, zeg maar. Nou, ik heb de LP een tijdje geprobeerd. Uh, nou, er zijn een aantal fantastische punten uh, aan de LP. Maar dit soort shit komt ook gewoon terug. Wat voor shit? Nou, Nieuwe logo's uh, elk jaar? Ja, de <laughs> ego. Ja, nou ja, e euh, laten we zeggen gewoon de ego. ego. Ja... Nou, wat je... Even een sprongetje maken naar uh, andere mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum die hun salaris gelijk zien verdwijnen. Mm -hmm. Dat is uh, in uh, de Cubaanse dokters. Oh, doktoren. Ja. Oh, ja. Die worden opgeleid en die moeten dan. Uh, Gaan werken bijvoorbeeld in uh, Brazilië. Maar er wordt het grootste gedeelte van hun salaris wordt gelijk direct naar de partijtop doorgemaakt. En nou krijgen we natuurlijk weer de discussie. Nee, nee, nee, Pete. Het wordt niet naar de partijtop overgemaakt. Het wordt in de partijkas gestort. <laughs> en dat is, uh, <laughs> dat is heel iets anders. Maar uh, hoe dat ook. Deze doktoren die, zei, die noemen dat sla slavernij. Die zeggen, Cuban doctors revolt. You get tired of being a slave. Dus de, kennelijk vinden zij de enorme afdrachten van hun salarissen... ...ervaren zij als slavernij, want dan moeten ze ja, met een hoge opleiding... ...voor heel weinig geld uh, in, in uh, Brazilië werken. Nou ja, en daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik bedoel, als dokter doe je het werk. En zo'n uh, ja, die zit dan met de eer uh, op de strijd. En dat is blijkbaar uh, toch iets heel sterks in een mens, zo van... Uh, om daar niet aan te willen beginnen. We kunnen ze niet gelijk uh, even asiel aanvragen daar in Brazilië als ze daar <laughs> zitten. Of in uh, Brazil. <laughs> ja. Ja, is, meestal wat die regimes daar tegen doen is, uh, de familie blijft uh, hier in Cuba en uh, jij gaat lekker werken. <laughs> ja, precies, ja. Oh, uh, goed, ja. We zijn wel een beetje door de berichten heen zie ik nu. Het ja. is gelukt. Het is gelukt, ja. Voor 12 die... uur. Ja, maar hij moet nog even zeggen dat dit zonder subsidie... Uh... Ja, is allemaal zonder subsidie verlopen dit. Ja, we, dus, het, uh... we hebben het al over de nieuwe logo's uh, van de LP gehad. Oh, we hebben weer nieuwe logo's <lacht> doen, hè? Ja, daar... oh. <lacht> oh nee. Ik, ik, ik ben nog wel lid, maar ik, heb helemaal, ik, ik ben helemaal niet meer betrokken bij... Uh, vorige keer was het nog, uh, een, deden oh, we allemaal je... gekke suggesties zelf. Oh, je gaat ervan dus, vanuit dat ze een nieuwe logo willen? Nee, ik heb het gezien. Het is naar de leden gestuurd. Ik ben nog steeds lid. Dus ik heb een en de naam moet ook anders. Ik wist niet zeker of het echt was, maar ze wilden de libertaire partij van maken. Oh jongens. Ja, libertair klinkt heel elitair. Ja. Ja, het is zeker dat is zo'n Zo'n uh, gebrilde boekenwurm die het dan uh, uh, zogenaamd onwetend fout zegt. Die ja. li de libertaire Partij. Dan weet hij dondersgoed dat het libertarisch is, maar dan zegt hij dat hij die manier fout. Ah. Dat, dat is een beetje wat ik me erbij voorstel. Nou, ik heb mensen het wel eens zo horen noemen. Ja, ja. ja, ja, ja. libertair wordt wel eens genoemd, ja. ja. ja de, de eerste verspreking is inderdaad meestal libertair. Ja. Uh -huh. ja. En dan liber Liberatari, daar hier Ja, maar volgens mij doen ze dat ook een beetje expres hoor. Te uh, ja. jetten. Ja. Uh -huh. uh, hoe ziet het logo er dan uit? Want die heb ik dan nog niet gezien. Het was een vogeltje, toch? Eerst? Ja, nu een fakkeltje. Ja. En nou willen ze weer iets anders doen? Uh. Een dikke lul. Of gaan ze nou uiteindelijk wel uh, de middelvinger doen, wat ik ooit voorstelde? Oh. <laughs> weet ik niet. <laughs> De libertariër zou ik doen. Ja. Ja. Ik, ik had ooit uh, voorgesteld om dat hele, helemaal geen erbij te doen. Maar gewoon een cirkeltje met LP erin, weet je wel. Ja, ja. Ben je meteen klaar? Ja, want uh, ja. Het is niet ja, verplicht, uh, je ja, houdt het ik gewoon simpel. Ik heb het niet meer, begrijp ik. ik Wat? Uh, Jij was altijd uh, met 101 varianten met het logo bezig. Maar je bent er niet meer bij? Nee, ik ben, uh, ben eruit gestapt, toch? Zo dus Bombari. Bombari, ja. Je hebt een stukje geschreven, Johan. <laughs> ja, die, bombard, die heel weinig he? mensen ik... hebben gelezen. 30 <laughs> mensen hebben gelezen. Alle, alle 5000 ja. leden hebben het gelezen. Ja, hoeveel? Want, uh, ik weet het niet, ik heb het niet eens gekeken of het gelezen. Ja, nou, ja, <laughs> ik hoop minder dan... Boze man schrijft stukje. Ik hoop minder dan 20.000, want uh, anders uh, begin je te vliegen, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ah, Johan, boze man schrijft stukje, dat was jij. <laughs> ik had alleen maar even mijn beweegreden, want ik had zoiets van... Nou, als ik het dan toch het bestuur laten weten, wil laten weten, doe ik het via de media. Dus ik had een, een, een stukje op de blog van Vrijde Radio gezet. Oké, okay, ja, het is een, uh, een soort fakkelvariant, een beetje modern. Het met, logo bedoel je? Ja, met libertaire partijen ernaast. Uh. Oké, okay. hmm. ja, nou ja, goed. Dat ze lekker zelf weten. Maar het is gewoon niet verstandig om elke keer je logo te veranderen. Ik bedoel, je houdt gewoon steeds hetzelfde. Coca-Cola is al, al 100 jaar hetzelfde. Nah. Nou, ja. En is, het. ze, ze veranderen het af en toe. Het lettertype wordt een klein beetje aan getwicht, Maar je kan nog steeds het, het logo van Coca-Cola van 100 jaar geleden. En nu ziet het er nog ongeveer hetzelfde uit. Mm. Dus ja. Dus, uh... Nou, Heineken, die had uh, voor het huidige logo een andere logo. Dankzij Haven. Maar met de LP, ik heb wel een poosje gedacht van het moet iets meer toegankelijk worden. Want ik stoorde me gigantisch aan de manier waarop de partij zich communiceerde. En ja, hoe zeg maar initiële interesse van mensen die ik sprak meteen afketsten, zeg maar... als ze geconfronteerd werden met uitingen van de partij. Ja, ja. Maar en aan, hoe, wil je, hoe wil je dat bewerkstelligen? Nou ja, aan de andere kant ben ik een beetje gaan denken... van ja, misschien moet je toch ook maar helemaal de andere kant optrekken. Gewoon heel extreem je standpunt verkondigen. Gewoon blijven roepen dat het diefstal is, weet ik veel. En dan gewoon... Oké. <lacht> <lacht> <lacht> en dan gewoon laat mensen maar zelf denken... Aan de ene kant ben ik wel gecharmeerd van het idee dat je uh, uh, probeert te bewegen zodat mensen een beetje jouw kanten komen. Maar ja, de, de, we hebben, ja, laten we zeggen de energie die we hebben gehad om eraan te wennen. En ik weet niet of dat nu weer een hele nieuwe schare mensen, want ik, ik hoor alleen maar mensen die er geen zin meer in hebben. Dus, uh, ja, en toen met Van Manders, die uh, ja, toen gewoon uh, ja het, het, uh, de main article, als je op de website van LP kwam, begon al meteen over wapen, vrij wapenbezit, weet je wel. Ja, ah, dat soort dingen. En toen hebben we nog de meeste stemmen gescoord, weet ja, je precies. wel. Ja, precies. Ik denk dat je... <laughs> nu, nu nog, nog nooit zo laag gestaan, weet je ja. wel. Nou, ik, op zich hebben wij ja. toen, uh, lokaal hebben wij her en der wel goed gepresteerd. Ja, maar toen liepen er ook mensen allemaal te roepen van vrij wapenbezit. En ja, ja toch uh, kreeg je wel een aantal mensen dan met je mee. Maar, maar uh, ik ja. denk van, het, het is zo ver verwijderd van enige rol van betekenis. Ja. Dat je misschien inderdaad toch maar beter uh, heel radicaal een standpunt kan innemen. wat confronterend is. en dan uh, ja, mensen aan het denken hoop te zetten. Ja, Omdat misschien je... kun je toch ook beter dan meer je, je inzet zetten op het. Uh, op zeg maar, die radicale boodschap uh, beter verwoorden. Dat je het uh, zo verwoordt dat, dat dan mensen ook echt uh, op een goede manier over na gaan denken dat ze dat uiteindelijk weer gaan omzetten in actie. Ja, ja. Dat, zo, dat sowieso. Maar ja. ik denk uh, wat een kracht was die ik nu heel weinig terughoor mm -hmm. is uh, waren de libertarische borrels, uh, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja, ja. vroeger uh, was Johan altijd een kwartier bezig uh, om ze allemaal af te noemen ja, ja, ja. <laughs> en... nee, maar dat, dat, Johan weet het nu niet meer misschien zijn ze er wel er zijn, ook, er zijn her en der ook wel mensen een beetje een nieuwe groep die ja. zich hiermee bezig houden er zijn ook mensen die hebben dit logo bedacht ja. want uh, het... We altijd, er komen nieuwe mensen bij. En het eerste wat ze doen, een logo moet anders. Ja, want nou ja, en dat is mensen, wat, wat mensen nog of vrij goed nog wel met elkaar kunnen doen. Gewoon suiker, weet je wel. En, uh, uh, iets over uh, de politiek brallen En dan aan het eind van de avond niet, inderdaad niet meer weten uh, wat je standpunt was. Trouwens, uh, <lacht> uh, Ripple doet het heel lekker. Ja, oké, ja. Van de coins. Ja, misschien is er nog een andere, meer obscure, maar Ripple zit in de top 5. Ja, Ripple is een beetje de nummer 2 of zo, maar ja, dat is toch wel de, de foute eend in de bijt, toch, Peter? De foute eend? Ja, de bijt is, sta, is uh, staat voor. Bergen, pre en uh, ja. in de uh, Ripple Company huis dat in beheer. Ja. Je weet nooit wanneer dat op de markt komt. En het is wel uh, door de banken, een soort private blockchain ongeveer. Okay. Nou, dat best wel niet te min. is het vandaag flink aan het uh, bewegen. Ja, maar ik, ik wilde dat ook nog even zeggen. De LP heeft een actie ondernomen samen met uh, een hoop andere mensen. Volgens mij komt de actie komt niet oorspronkelijk van de LP vandaan, maar van Bits of Freedom geloof ik. Het gaat om een petitie uh, tegen de privacywet. Oh ja, de sleepwet. Sleepwet, ja. Ja, en die zondag, nou als, uh... Uh, zondag met Lubach is er ook al overheen uh, gegaan, jongen. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat is al bekend in Nederland. En, ja, uh, maar goed, ze is er ze, ook is... de Libertarische Partij genoemd? Of de Libertaire nee. Partij? Nee. nee, nee, nee, maar het is een van de kleine mensen die dan dit ook ondertekenen. Oh, ja, ja, ja. Ze is uh, een van de velen die uh, dit ondersteunen. Ja, bij, Ival, bij, het, uh, bij Lubach hebben ze nog steeds het logo met de vogelkooi van de Lubach-Huispartij. Oké, okay, oké. Okay. Ze lopen ja. intussen twee logos achter. <laughs> maar in uh, ieder geval... Uh, op welke logo-versie <laughs> zit jij voor de LP? <laughs> Als je verliest, ligt het nooit aan de presentatie. Het ligt altijd aan de logo. Uh, uh, uh. Maar in ieder geval, het staat op uh, 70% nu en Er moet nog uh, 30% bij om het uh, ja, maar ja, dat is best wel een goede move. Want uh, volgens mij stond het eind een week of zo of twee weken geleden stond het maar op 30% of zo. Ja, ja, ja. ja. Maar als de nog trend nog... zich voortzet rond referenda, en, uh, die ik daarnet beschreef, dat er steeds harder ingehakt wordt, dan uh, wordt er nou echt gewoon met uh, live ammunition geschoten op tegen. <laughs> het <laughs> sleep net de referenda. Is Eerst de, is de referendum dood in het Nederland. <laughs> ja, ja. Maar ja. Ze, ze willen die referenda afschaffen, hè? Ja. ja. ja. ja. Ja, ze zijn ja, een heeft... beetje zat dat het volk anders denkt dan het ja. kabinet. Uh... D66 loopt waarschijnlijk voor hobby hier. Ja, bestuurlijke vernieuwing. Ja, bestuurlijke... Ja. We willen ze even... wel voor referenda. Ja, of <laughs> je moet er, weet je wat, je moet even... Als we moet even... spraak burger, bestuurlijke vernieuwing. Tenzij Tenzij een, een referendum moet voor een gekozen burgemeester, dan is in één keer D66 weer voor, hè? Ja, omdat ze helemaal geen burgemeesters hebben. Ja, ja, ja. Allemaal VVD, CDA, PVDA. Dus uh, ja, dat, uh, dat zal zijn borst wezen. Uh, nou, te... uh, dat standpunt had uh, VD 60 toch laten uh, vallen in de nacht van. Wie uh, Wie oh, ja. ja. Maar volgens mij stond de graaf, uh, burgemeester. Huh? Huh? Ja. Uh, parlement en politiek? Nou, we gaan even checken, want die was volgens mij burgemeester van Nijmegen, dacht ik. Ja, en je hebt volgens mij ook nog een Wolfsperger of zo. Ja, ik, ik, ja, die, ja, al die oud moeten ze ergens kwijt. Ja, maar, ja, ja, ik klink. zeg, hoeveel burgemeesters zijn D66? Even googelen. Maar de eerste treffer is, bijna alle burgemeesters zijn man en wit. <laughs> Lijkt mij wel leuk als Groningen inderdaad een Felicia... Uh, gewoon een dikke negerin als burgemeester krijgt, ja. uh. Dat zou Groningen wel uh, op de kaart zetten. In Alaska kan je ook gewoon een, een hond als, <laughs> als burgemeester hebben. Die wordt ook continu herkozen. <laughs> Dat, uh, daar heb je natuurlijk helemaal, helemaal geen last van. Die hangen ze dan een medaille om zijn nek. En uh, die zit uh, tevreden naar, ze, naar de camera te kijken. En er uh, valt verder niemand lastig. Dat is weer een hele mooie oplossing. Hij uh, is inderdaad burgemeester van, uh, van Nijmegen. Ja, ja de CDA, VVD en PVDA hebben 80% van de burgemeesters. Oké. Okay. Ja, ja B66 dat, en dat, is, uh, dat zijn 388, 80% van de 358. Dus dat zijn er uh, 250 of zo 260. Van die 300... 58 heeft D66 23 burgemeesters. Ah, oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is maar een paar procent. En ja. uh, nou ja, dan heb je nog ChristenUnie, GroenLinks, SGP en PV en zo. Die hebben alles bij elkaar nog minder dan D66. Is er een PCC-burgemeester? Nee. nee, nee, dat is de volgende zin. De PVV en de SP, allebei groter dan het CDA en de Tweede Kamer, bezitten op lokaal niveau nergens de hoogste positie. Oké. Okay. Wat de fuck mag een burgemeester überhaupt doen? Volgens mij kunnen ze net oh, uh, zo goed inderdaad uh, ja, in, in like heeft de burgemeester de Burger King verboden. Dat is okay. de burgemeester King. Ja, ja dat is uh, ja. gewoon, dan steek ik daar een stokje voor. Van, uh, wil ik niet. wil niet dat er bedrijf een bedrijf van leeg pand in mijn uh, stad gaat uitbaten. En, uh, en, zei dan, je nou, uh, is het de burgemeester King geworden nou, de Burger King? Nee, dat, dat noem ik hem oh. even. Hij is even de oh. burgemeester. King. <laughs> dus als je iemand wil uh, om, echt moet omkopen, is het de burgemeester? Ja, ja. Nou, ik, ik weet niet, hij kan niet uh, als een soort uh, dictator alles maar zijn eentje gaan beslissen. Maar hij, hij kan wel dingen doen, ja. Hij kan ja, dus hij, kan, ook hij is ook de houden. baas van de politie, hè. Hij kan je ook in een gesloten inrichting stoppen, tussen zo'n ja. Okay. Dus uh, als je een bepaald acuut gevaar oplevert of zo, ja, dan stelt hij gewoon zijn mannetjes op je af en dan... Ja. Ja. Maar goed, uh, we zijn echt aan het einde gekomen inmiddels, anders... Uh... Ja, houdt het uh, niet op. Uh, ik wens iedereen nog een hele vrolijke en vooral vrije week toe. En uiteraard zijn volgende week weer. En ik uh, dank jullie ook hartelijk uh, voor het meedoen uh, aan deze uitzending. En ik zou zeggen, doe de dokie. Ciao, ciao. Oké, het is een super idee, een